Goeiemorgen. Het vertrouwen in kindervaccins is in veel landen gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. In 52 van de 55 onderzochte landen, waaronder ook in ons land, was dat zo. Over de hele wereld hebben 67 miljoen kinderen één of meer vaccins niet gekregen in de voorbije drie jaar. Kinderziektes zoals bijvoorbeeld mazelen kunnen daardoor weer meer voorkomen. Het is vooral opvallend dat vooral jonge mensen minder vertrouwen hebben bij ons, zegt UNICEF. Daar is het een beetje misschien wel te verwijzen naar het fake news en de situatie die gelinkt was aan COVID. De oudere mensen waren vaak de grootste slachtoffers van de COVID-19-pandemie en die hebben dan eigenlijk ja, vaccins gezien als een echt levensreddend middel. Terwijl jongeren minder rechtstreeks getroffen werden door COVID en daardoor misschien ook meer vatbaar waren voor de perceptie dat die vaccins niet noodzakelijk waren. In Gent komt er een permanent gedenkteken voor Raoul. Dat is de jongen van negen die er vorige week dood in het water werd gevonden. Hij werd mogelijk het slachtoffer van zwaar familiaal geweld. Gisteravond kwamen zo'n 300 mensen samen voor een waken op de plaats waar de jongen gevonden werd. Ook voor de Gentse burgemeester Matthias de Klerk was het emotioneel. Dat raakt echt diep in het hart als burgervader, maar ook als papa van twee kinderen van tien en acht jaar. Het is verschrikkelijk en Gans Gent is in diepe rouw. En ja, ze zijn echt gechoqueerd. En het was belangrijk voor ons stadsbestuur om een moment te creëren waarbij dat we konden samenkomen en een laatste eer bewijzen aan Raoul en aan alle kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Het parket geeft voorlopig nog geen uitleg over de doodsoorzaak van de jongen. Het wacht op de overlevering van de ex-vriend van de moeder van het kind. Hij is opgepakt in Nederland en ook de moeder zelf is opgepakt. Een Brugs startend bedrijf heeft een prijs gewonnen van de Europese ruimtevaartorganisatie. Prophecy ontwikkelt software die op basis van weervoorspellingen berekent hoeveel zon zonne-energie er zal zijn. Bedrijven kunnen hun energieverbruik dan aanpassen aan de hoeveelheid beschikbare zonne-energie. Wij ontwikkelen een soort buienradar voor zonne-energie. Hiermee kunnen wij fijnmazig de productie van zonne-energie voorspellen. Bedrijven kunnen hierdoor hun productieprocessen beter inplannen welke werken men wanneer gaat doen, om zoveel als mogelijk hun eigen geproduceerde energie te gaan consumeren. Alles samen resulteert dit natuurlijk in een grote kostenbesparing. Is het ook zo dat wij het totale potentieel gebruik van hernieuwbare energie kunnen gaan vergroten? <middels> En in de Champions League voetbal hebben Manchester City en Inter Milan zich geplaatst voor de halve finales. City speelde in München 1-1 gelijk. City had de heenwedstrijd wel met 3-0 gewonnen. En Inter Benfica werd 3-3. Dat was genoeg voor Inter na de 0-2-overwinning uit de heenmatch. In de halve finales speelt Manchester City tegen Real Madrid. En de andere halve finale, dat is een Milanese stadsderby tussen Inter en AC Milan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, we hebben nog meer reacties rond die herdenking van Raoul in Gent gisteravond. En het is gelukt in Laren: De langste hinkelbaan in krijt ter wereld is er getekend op buitenspeeldag gisteren. Wat meer wolken vandaag. Na de middag kans op verspreide buien. Naar de avond toe is hagel en zelfs een donderklap niet uitgesloten. Het waait ook iets harder dan gisteren. Frisse wind. Temperaturen halen max 13 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven. En vind je in de app van VRT Nieuws. Willems. Kies Willems leef slim. Je mag uiteraard altijd zelf kiezen wat je wil. Dat is belangrijk. Maar goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, top je Dankjewel. Zei ik dat net tegen jou? En wat zei jij tegen mij? Ja, ik was aan het wachten tot er iets achterkwam, omdat jij vaak mopjes maakt. Maar heb je eigenlijk, weet je shock. wat ik mij ook afvreek? Een shock. Goedemorgen, morgen. Shock, dag begint. goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Dus ik heb het aan waarom? Het is een uh, floraal hemdje met blauwe. Bloemen. Heeft het te maken met, met onze, onze bloemenactie van vandaag? Aha! Maar ze zijn gewoon goed gedaan. Je hebt het door. Ik dacht, ja, ik kan niet mee met Margot en, en Jan en Sven naar de bloesems. Ja. Dus ik eh, zorg een beetje voor een bloesem Bloes in de studio. Wauw. Lieve luisteraar, kijk, we zijn weer helemaal mee. En we gaan je ook even wakker maken met de Brommer Challenge. Hallo, ooit gedaan, uh, Charlotte de Brommer? Uh, uh, nee. Nee, Heb je lippen bij? Ja. ja Oké, okay, we gaan samen even de Brommer Challenge. Het is heel eenvoudig. Okay. is om wakker te worden, om de lippen wakker te maken. Doe okay. gewoon even. Brrr, brrr, je mag meedoen. Ja. We, we hebben allemaal echte lippen, dat gaat mensen met valse lippen dat is zo. Het is wel handig eigenlijk. Is dat zo? Ik denk dat. Stel zeg maar de vroegste vraag, lieve luisteraar. Je bent daar net wakker geworden. Ik vroeg me af, wat was het eerste dat je dacht toen je wakker werd? Uh, uh, het is nog altijd ramadan, dat dacht ik, omdat mijn buren aan het feesten waren. <lacht> <lacht> <lacht> oh, ah, wel, ik dacht, verdomme, die man kan snurken. Ah, leuk voor je. man heeft heel hard gesnurkt vannacht. Ik hoop dat hij het hoort vanmorgen. Maar dus uh, deel dat nu even in de app van Radio 2. Jouw eerste gedachte toen je wakker werd. Je mag eerlijk zijn. Goedemorgen. Ja,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 Yo, we gotta rock, rock, rock, rock Easy come, easy go Now we on top, top, top, top. Feel the shot, body rock Rockin' don't stop, top, top, top. Round and round, up and down Around the clock, and Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday and Sunday We're out, You know what we say, say. Party every day, P -p -p -p party every day And I'm it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 The Black Eyed Peas en I Got A Feeling. Het is tien over zes. zon is al een beetje aan het beginnen. Als die van gisteren nu zou langskomen vandaag, zou heel mooi zijn. Het was een goede zon gisteren. Echt wel. At your is dit, Eyes Closed. I know it's a bad idea But how can I myself Been inside for most this year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 Eyes Closed van Ed Sheeran. het verkeer is al een probleem in Brussel, vertel eens. Ja, en eigenlijk is dat probleem net net vrijgemaakt. Dus op de oh. buitenringen rond Brussel stond een defecte vrachtwagen in Zaventem op de afrit. En die zou blijkbaar net vrijgemaakt zijn. Gaan we zo. Hey, hey. Donderdag begin. Het is vandaag, het is 20 april, het is de dag dat je hoort op Radio 2... dat jonge mensen veel minder vertrouwen hebben in kindervaccins. En uh, ja, ook op de voorpagina's van de kranten zie je nog altijd... die verhalen van die pensioenen van... Van die sloepers van politici, dat is, ja. dat is niet goed. Dat hadden ze niet moeten doen. Maar het weer wordt niet simpel vandaag. Veel wolken, het zou kunnen gaan regenen. Vanmorgen gelukkig nog niet. Ideaal. Dan kan je Margot van de regio zo meteen helemaal volgen. Ze gaat langs bloesems rijden. Je wil dat zien, je wil dat horen. Maar wat was jouw eerste gedachte vanmorgen toen je wakker werd? Er zijn heel veel mensen die wakker zijn geworden en nu al wakker zijn en in gedachten hebben. Zoals Pierre van Haver uit Temsen die zegt... Ik word wakker en denk aan de planning van mijn werk en koffie. Iwan van Snik zegt... Als ik deze ochtend om twee uur opstond... vroeg ik me af of mijn werk vandaag klaar zou geraken. Dus veel mensen die meteen aan hun werk denken... Uh -huh. En Geert Buiters uit Denze, die snap ik helemaal, die, die zegt, mijn eerste gedacht was uh, toen de wekker om vier uur afliep, shit, nu al. Danny de Bakker heeft ook een hele mooie, zijn eerste gedacht in Evergem, man, wat is mijn vrouw mooi, wat is dat deze week? Zeg, de mannen zijn zo romantisch. Goedemorgen, Philippe de Vleeshouwer uit Gent. Goedemorgen, goedemorgen. Ah, je klinkt wakker, maar wat was jouw eerste gedacht? Uh, zou ik mij nog eens omdraaien of niet? Ja, ook een goeie. Maar wat, uh, ja, wat was de conclusie? Wat ga je doen? Uh, ja, ik is het dus nog een douche genomen. Dus uh, ja, ben maar opgestaan. Hè. Het is dat. Iemand moet het doen natuurlijk. Dus jij bent wakker. Fliep, geniet ervan. Want het zou nog kunnen gaan regenen vandaag. Dus ga snel even buiten een frisse neus halen. Fijne ochtend, hè, man. Ik zou dat doen. Ja, dankjewel. Even spannend. Weet je van welke film het is? Nee? Jaren tachtig. Spooky Terfst. Ah ja. Ghostbusters. Het was denk 1983, 1982, het was 1984, zie ik nu net. Ah. En we zaten in de Decascoop in Gent en we keken naar Ghostbusters, de eerste film. Ik kreeg er al een beetje kikkervel van, ik vond dat zo geweldig. Ah, maar daarom wist ik dat niet, hè. ik zat toen nog ergens anders. Ja, ik was in een donker rol, nog niet. Nee, het was maar... er niet. Nog niet eruit gekomen. Eigenlijk. Nee, nee, nee. Ja, het was twaalf jaar. Het was met de giro van Waarschot. Dat is fantastisch. Ghostbusters, even teruggedacht. Hier mag je even over nadenken. Heb je ooit al iets meegebracht van reis waarvan je dacht: ik had dat eigenlijk beter niet gedaan? Dat verhaal over twee minuten. Is de voorraad op?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 Goedemorgen, morgen. Goed plan van Francis de Buff uitwerf ik Het eerste waar ik aan dacht vanmorgen is de televisie aanzetten op Radio 2. Bij ons op 1, Tomp. Altijd een goed idee. Zeker. Bo, je hebt die beelden misschien ook gezien. Welke beelden van de feire en wel de waanzinnige beelden op sociale media. Een bromfieter stikt over aan de treinsporen, terwijl de slagbomen nog dicht zijn. Niet normaal. Komt een trein aan, bromfieter net ontsnapt, hè? Echt waar. Als je het ziet, krijg je een hartverzakking. Waanzin. Charlotte van het Nieuws, wat is daar precies gebeurd? Die beelden zijn gedeeld door de spoorwegbeheerder Infrabel zelf. Ze willen eigenlijk een beetje een, ja, een signaal geven, om het zo te zeggen. De treinbestuurder die moest een noodstop maken. Dat was waarschijnlijk ook al een hartverzakking voor die mens en ook iedereen die nog in de trein zat. Maar gelukkig, niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar die brom, bromfietser. En Infrabel roept op om ja, gesloten slagbomen niet te negeren. Echt gewoon daarvoor te wachten. Ja, maar dat is toch niet normaal wat hij deed? Ja, het is in Rumbeke gebeurd. Dus misschien is het gewoon iemand uit Rumbeke. Ja, wie maar hij, hij keek zelfs de... niet, hè? Hij, nee. hij, hij vlamde gewoon die, die, die sporen op. Levensgevaarlijk. Ja, vorig jaar stierven zelfs elf mensen aan een spoor overweg. Dus echt opletten, denk ik. Hè? Je denkt altijd van, ah, zo snel rijdt die trein niet. Jawel. Ja. Ooit al gedaan ook. Kwam aan, ja? De trein kwam aangereden. Ja, hij vertraagde wel. Maar ik moest hem hebben, fiets. Snel die slagbomen. Voor hetzelfde geld rijdt die trein verder. En heb je geen ochtendshow op Radio 2. Dat was misschien wat het drama. We hadden wel een ochtendshow gehad hoor. Ja, maar niet, Alleen niet uh, met jou. Nee, uh, heel platte fietser eigenlijk. Allee oh, oh. Ja, gek toch eigenlijk wat mensen allemaal doen. Maar, ja. dus, check die beelden gewoon eens om te zien van... Dit moeten we echt niet gaan doen. Nee. Kleine oproep. Want er is, uh, ja, het is heel herkenbaar voor iedereen... Als je even op reis gaat en je denkt van, oh leuk souvenirtje, wat een leuke bloem, wat een leuke steen. Breng geen dieren of planten mee als souvenir als je van vakantie terugkomt. De FOT volksgezondheid Volksgezondheid roept dat met een nieuwe campagne. Charlotte, waarom? Vooral over dieren en planten maken ze een probleem, want als ze hier niet voorkomen en je brengt ze mee, dan kunnen die echt schadelijk zijn voor onze eigen dieren en planten. Een voorbeeld, de platworm, die komt in Nieuw-Zeeland voor, die is hier terechtgekomen via koffers allicht, transport. Die eet dan onze regenwormen en slakken op, die verdwijnen dan. En dat is dan weer slecht voor onze vogels, want die eten eigenlijk wormen. Dan is de cirkel rond, uh, ja, dan worden die beesten ziek of kunnen andere dieren uitsterven. Of um, ze kunnen ook andere parasiteren, overwoekeren. Uh, bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Ja. Die groeit langs heel veel oevers, dat is een echte oerwoud niet meer weg te krijgen. En die verdrinkt dan onze planten. Zo'n platform is ook echt plat, merk ik. Ja, dus, Bedankt voor gelukkig. je, weet je ik. Ja, maar ja, Ik dacht, ik google die toch even om te zien hoe plat die je eigenlijk ja, is. Maar heel platform plat. Is platform. Ja, doe jij dat soms dingen meebrengen? Ja, hè? Tuurlijk. Vertel. Maar, maar geen uh, dieren of zo. Oh <lacht> ja, ja Zo'n pushen of zo. Nee, uh... <lacht> Ik ken een bekend iemand die ooit zijn een kat heeft meegebracht uit het buitenland. In de auto dan? Of... Uh, in het vliegtuig. Meegedaan. In... Ik weet niet hoe. En niemand vroeg iets. Uh, ja, nee, ja, nee, het is verstopt op een gekke manier. Hier ben ik benieuwd naar, maar... Ja, ja ik mag het natuurlijk niet vertellen. Nee, snap ik. Nee. Niet aangegeven met papieren en zo. Nope. echt uh, ja. Illegaal. Gesmokkeld echt. Wat neem jij mee dan? Ik koop ik, uh, overal waar ik samen met mijn man geweest ben, koop ik een magneet. Ah ja, magneet, hè. Dat ik ooit zo... En dan plan ik dat ooit op een bord te hangen. En dan, maar nu steek ik dus in een mandje in de kast. Dat is toch bij ieders zo herkenbaar. Ik heb zo'n hele doos met magneten. Ja. Maar je doet daar weinig of niks ja, mee. Ja, maar ik blijf het toch doen omdat ik denk... Ja, je bent daarmee begonnen, je kan niet meer stoppen. Hè? En dan zie je dat, denk je van... Oh, tof, daar ben ik ook nog geweest. Herinneringen verzamelen." Ah, wel ja. Ik hoor het even aan jou, lieve luisteraar. Wat heb je al meegenomen van reizen Dat je dacht van... Dit had ik beter niet gedaan. Het mag ook een verhaal zijn dat je alles gehoord hebt van iemand via via. Of een vakantielief Oh, ja. Dat had ik beter niet meegebracht. Er zijn mensen die mensen meebrengen, helemaal. Als ze terugsturen. Deel het in de app van Radio 2. Goedemorgen, dit is Marco. Goedemorgen, Peter en Kim. WRT Radio 2. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer, lijkt door de haat gekozen.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 on me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 Heel mijn hart voor jou. Speel van de rook, bedekt de daken dat ik van je hou. Vandaag is rook gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nu sta je hier zo voor me.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 Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood op te zijn. Ik wou even laten weten dat dit een heel mooi liedje is. Ik kan vinden van over Marco wat je wil. Maar wat een topzong heeft die mens toen gemaakt. Je hoort daar ook weer niks meer over, hè? Nee. Heel raar. Exact half zeven intussen. Belangrijkste VRT nieuws. Goedemorgen. Er is minder vertrouwen in kindervaccins in veel landen, ook bij ons en vooral bij jonge mensen. Dat zegt UNICEF. Over de hele wereld hebben 67 miljoen kinderen één of meer vaccins niet gekregen de afgelopen drie jaar. Kinderziektes zoals bijvoorbeeld mazelen, die kunnen daardoor weer meer voorkomen. En vandaag start het Rode Kruis met de pleisterverkoop om hun lokale afdelingen te steunen. Ze verkopen dus niet meer de traditionele stickers zoals de voorbije 50 jaar. Het was tijd voor iets nieuws. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Aan het houtok in Gent komt er een permanent gedenkteken... voor de Roemeense jongen van 9 die er vorige week dood werd teruggevonden in het water. Hij werd mogelijk het slachtoffer van zwaar familiaal geweld. Zijn lichaam zou teruggevonden zijn in een sportzak met stenen. Gisteren kwamen zo'n 300 mensen samen om de jongen te herdenken in Gent. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb zelf acht kinderen en elf kleinkinderen. ik zou nooit niet willen dat er iets mee moest overkomen. Omdat ik heel veel medelijden heb met dat jongetje... die nog een heel leven voor zich had. En die op een gruwelijke wijze is afgenomen. En het doet wel veel, om, omdat hier zoveel passeert. En nu dat er zoiets gruwelijks is gebeurt... Is hoe de jongen precies is gestorven is nog niet duidelijk. Het gerecht wil eerst de ex-vriend van de moeder verhoren. Die wordt waarschijnlijk volgende week vanuit Nederland overgeleverd aan ons land. Staalproducent ArcelorMittal in de Gentse haven waarschuwt de buurt... dat er de komende dagen grotere rookpluimen te zien kunnen zijn boven de fabriek. Er kan ook geurhinder zijn. Dat heeft te maken met de installatie die van steenkool gas maakt. Dat gas wordt eerst gezuiverd, onder meer om er zwavel uit te halen. Maar de installatie die dat moet doen kan tijdelijk niet voldoende werken. De rook en geur is niet schadelijk voor de gezondheid, zegt het bedrijf. Als Mital meet constant of er gevaar is. Begin mei moeten de problemen daar opgelost zijn. Aalst verkoopt een groot deel van de historische site rond het stadhuis naast de grote markt. Terrein van zo'n twee voetbalvelden groot kost de stad te veel geld en daarom zoekt de stad dus een koper. Op de plek moet iets komen dat ja, iets anders is. Het kan gaan van een hotel of restaurant... of een onderzoekscentrum voor het hogere onderwijs. Een shoppingcenter wil de stad liever niet. Het historische stadhuis dat blijft wel eigendom van de stad zelf. En Laarne heeft een wereldrecord te pakken. Gisteren, op de buitenspeeldag... hebben ze de langste hinkelbaan in krijt ter wereld getekend. Het is dus gelukt. Ze hadden er 2000 krijtjes voor besteld. En uiteindelijk werd de hinkelbaan 300 meter langer... dan het vorige record uit Nederland. 1868 meter om precies te zijn. Burgemeester Andy de Kok hinkelde ook even mee. Ben ik nu volledig bezweet en heb ik 1800, meer dan 1800 meter gehinkeld. Vooral dankzij de Laanse jeugd die zich kapot gekreid heeft... om het wereldrecord hier te halen. Ik ben niet gaan zitten af en toe wel eens gestopt... omdat je moet er ook wel je hoofd nog bijhouden... om de vakjes goed te kunnen tellen. Het deed deugd om de eindstreep te zien liggen. En beelden van die langste hinkelbaan in krijt ter wereld in Laagse dat kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Het weer wordt wat minder dan gisteren. Bewolkter kans op regen ook, vooral na de middag in Oost-Vlaanderen. Wat hagel en een donderklap zijn niet uitgesloten. Het waait ook harder dan gisteren. Frisse wind, maximaal 13 graden. Morgen, vrijdag, wordt het ook wisselvallig weer met veel wolken. We krijgen wel hogere temperaturen dan een lokale 17 graden is mogelijk. Mona van het verkeer, waar zitten de problemen vandaag? Je schrijft nu 10 minuten aanrichting Antwerpen op de e 313 vanaf Massenhoven. Laatste kans op de baatibouwcondities bij Ixina. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op ixina.be. Ixina, ja aan je dromen. Thuiskomen, des voor mij, schoenen uit, slippers aan en een fris glas op mijn terras. In de zalige schaduw van onze pergola, lekker uit de wind. En dan, even uitblazen...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 Deze week met Select tot 100 euro korting op audio van JBL. Haal meer uit jouw bol.com met Select.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 Cry, but then remember Van Miley Cyrus, 8 over half zeven. Goedemorgen, morgen luister je op Radio 2. Ja, lieve luisteraar, ik neem je even mee naar dat nieuws van vorige week in Gent over die Roemeense jongen, Raoul. Die hebben ze dood teruggevonden in het water en daar moet je mee wakker worden waanzinnig. Ja, het is echt niet te vatten wat er met die jongen gebeurd is, denk ik. Ik, snap, ik snapte dat totaal niet. Misschien nog even terug uitleggen, Charlotte, wat is daar precies gebeurd? hij zou het slachtoffer geworden zijn van een zeer zwaar familiaal geweld. Hij is in het houtdok in Gent in het water gevonden, vorige week dus, maar hij zou daar dus al weken geleden gedumpt zijn. Intussen zijn er heel veel vragen geweest over hoe dat eigenlijk kon gebeuren. Hè? Ja, iedereen dacht dat bij de eerste berichten daarover. Zijn moeder had gezegd dat ze sowieso zouden verhuizen, dus heel Heel weinig mensen stelden zich de vraag, ook op school. Hij had geen vaste verblijfplaats, dus hij viel ook buiten de controles op de leerplicht. En zo is hij eigenlijk onder de radar uh, gebleven. Er zijn nog geen grote verklaringen afgelegd. Die mama van Raoul en haar ex-vriend zijn opgepakt. Mm -hmm. um, hij is nog in Nederland en van zodra die overgeleverd wordt, dan kunnen ze beginnen met ondervragen. Dan komt er ook meer nieuws uit. Ja, gisteravond was er een, een herdenking in Gent aan dat houdok. Heel mooie beelden daar. Een, een heel aangeslagen burgemeester zag je ook. Hè? Ja, hij was heel emotioneel. Hij hoorde we ook in het nieuws. Um, ja, ik denk dat het iedereen treft, of je nu kinderen hebt of niet. Ja. Sommige mensen zouden gewoon geen kinderen mogen, mogen hebben. Ja. Het is zo'n voorrecht om kinderen en gezonde kinderen te mogen krijgen. Als je er dan dat mee doet, ik kan daar echt heel kwaad van worden. Mm -hmm. Heel kwaad. Het maffe was vooral ook dat ze ook op geen enkel moment hebben gezien dat die jongen dan verdwenen was. Heel gek, ja, dat je zomaar kan, kan verdwijnen. We gaan even naar Wart Schoepen, Wart Schoepen is onze Radio 2-collega in Gent, die is stadsjournalist in Gent en uh, was er ook bij. Goedemorgen Wart. Oh, Wart is, is er even niet meer. Kan gebeuren natuurlijk. Ik ga me zo meteen even bellen. Eerst even luisteren naar een liedje waar je even stil gaat van worden. En waar je van denkt van God, verdoe me toch? Hoe kan het toch allemaal in nee. deze maatschappij? Nee. Lennon, imagine. Het is zoals... Uh... Kim de net ook zei, ja, sommige mensen zouden misschien geen kinderen mogen hebben. Het gaat over het verhaal van de Raoul. Een jongen die teruggevonden is in Gent, in het water, wat er al weken geleden gedumpt zijn. Gisteravond was er een herdenking in Gent. Je ziet overal beelden van uh, ja, mooie bloemen in het zand aan het houtdok waar Raoul gevonden is. Radio 2-collega, Wart Schoepen is stadsjournalist in Gent en die was daarbij. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, Peter. Ja, hoe was dat gisteravond? Ja, het is hier nu oorverdovend stil. Het was gisteren nog veel stiller. Nu komt de ochtendspits langzaam op gang. Hier was hier is nu niemand. En toen was hier heel veel volk. Ik heb ongeveer 300 mensen gezien passeren hier op het strand en uh, ja, dat waren mensen van alle mogelijke slag moet ik zeggen, uh, alle leeftijden door elkaar, alle bevolkingsgroepen alle kleuren, uh, Gentenaars maar ook mensen die van verder weg kwamen ik sprak een vrouw uit uh, Dad-Zelen die met de trein uh, was gekomen en een hele voettocht had ondernomen om er toch bij te zijn uh, er was zelfs een motorclub afgezakt om hier eerst te uh, betonen aan Raul. Uh, natuurlijk waren er ook uh, de, de politici en de notabelen, dat hoort erbij uh -huh. uh, en het eerbetoon zelf ja, was een moment van, van stilte hier op het strand zoals je zei, hadden mensen zelfgemaakte strandbloemen uh, meegebracht ik sta hier nu aan het strand, het zijn er een twintigtal denk ik, de ene al wat geslagen dan de andere, maar dat is natuurlijk niet zo belangrijk De is intentie, ik zie hier ook kaartjes uh, heel veel knuffelbeertjes die mensen hebben afgelegd uh, hier uh, op het strand dat gebeurt in absolute stilte een tiental minuten duurde dat moment er werd heel even onderbroken, die stilte, door iemand die spontaan een soort terreur liet inzetten. Dat was een heel intens en, en, en sterk moment waarbij heel veel mensen het ook uh, niet uh, droog hebben kunnen houden. Ik zag ook enkele politici die het heel moeilijk kregen op dat moment. Mm -hmm. Ja, het was echt een moment van, van collectieve rouw. Dat ja. uiteindelijk is afgesloten door de stad uh, met de mededeling dat het niet bij deze eenmalige herdenking blijft. Dat hier ook een permanent herdenkingsteken komt. Uh, om Raoul en ook andere slachtofferskinderen. Dan, uh, die slachtoffers zijn van geweld. Uh, te herdenken. Uh, deze ja, want hoe reageren de mensen in Gentwaard? Ja, de verslagenheid is wel echt groot. Uh, er is heel veel onbegrip. Uh, iedereen wil natuurlijk begrijpen wat er gebeurd is... ...maar op dit moment hebben we heel weinig informatie. Er loopt mm -hmm. een gerechtelijk onderzoek. Dus ja, er, er zijn dingen die... ...allerlei verklaringen die eronder doen... ...waar we niets van weten of die kloppen of niet. Mm -hmm. uh, wat wel zeker is, is dat die moeder natuurlijk... ...het opgepakt en uh, ondervraagd of verhoord is. En uh, morgen uh, gaat de overlevering... ...normaal gezien beslist worden van... Uh, ...de ex-vriend van die moeder... ...en die zou misschien nog meer weten. Uh, het parket wil voorlopig niet communiceren over een mogelijke doodsoorzaak, maar zou die misschien wel al kennen, maar wil dus wachten op een confrontatie om daarmee te weten, maar de mensen hier zijn, zijn verslagen, begrijpen het niet, ja, ja. Uh, en willen ook niet dat dit nog eens gebeurt, een heel duidelijk signaal dat ik hier opvang, iedereen drukt dat afgrijzen en die gruwel uh, keurt die natuurlijk af, dat, dat, dat is logisch, maar iedereen zegt ook dat we meer inspanningen moeten doen als mm -hmm. samenleving om dergelijke zaken te voorkomen ja. en Heel opvallend was dat mensen niet alleen naar beleid wijzen... Uh, ...of naar scholen of andere mogelijke verantwoordelijken. Dat moet nog onderzocht worden trouwens. Dus dat is nog niet zeker of dat dingen zijn fout gebeurd. Maar dat iedereen ook het hand, de hand in eigen boezem durft te steken. En ja. zeggen van, we moeten echt... Uh, uitkijken voor mensen die kwetsbaar zijn we moeten dingen ook durven melden misschien sluiten we te veel de ogen en de oren eh, en moeten we toch maar vaker eh, aan de alarmbel durven trekken ik denk dat dat een oproep is die we eigenlijk alleen maar kunnen ondersteunen om, om als samenleving en alle lagen van de bevolking ik zag hier alle bevolkingsgroepen, ook uh -huh. familie van Raoul trouwens was hier aanwezig die hebben van op afstand de plechtigheid bijgewoond, ja. dat daar toch collectief het signaal komt van dit kan niet, hier moeten we iets aan proberen te doen. Radio 2, stadjournalist in Gent, Warschop over de herdenking gisteren voor de jonge Raoul. Als je dan toch iets goed uit dat verhaal moet halen, is het dat dan, Wart? Ja, zeker, zeker. Ik vond, uh, ik vond de, de, de, de sereniteit die hier hing en, en de, de collectieve afkeuring ja. dat mensen zo breed... Uh, dat, dat, dat dragen en, en ook willen dat er duidelijkheid komt. Hè. Er, is een, er is nu ook een Vlaams onderzoek uh, dat gaat proberen achterhalen wat er gebeurd is, ook de stad bekijkt of er een soort commissie kan komen maar los daarvan geeft iedereen toch het signaal van wij moeten als samenleving iedereen die hier woont omarmen en voor elkaar zorgen dragen en ik denk dat dat uh, een zeer duidelijke zaak is die we moeten meenemen en waar we ook allemaal uh, kunnen toe bijdragen. Voor elkaar zorgen, laat ons dat vooral even onthouden. Zeg. Dankjewel Ward. je hele verslag kun je lezen bij ons op VRT-nieuws of radio2.be uh, een heel fijne ochtend daar nog. Dankjewel, dank je wel. Dag morgen. Peter en Kim. Morgen. Ik had een droom. Ik had een droom dat ik wakker was. Jij was daar. Oh kon je mijn gedachten horen? Heb ik je even aangeraden? Oh ben er bij maar geen controle, geen controle. van Suzanne en Freek. Zouden ze er al zijn? Zouden ze er al zijn? Zie ze al, Kim? Ik zie ze. Je ziet ze. Uh, ja, ze zijn met meer. gewoon van de regio nou ja, het is die tijd van de prachtige lentebloesem van de fruitbomen in Limburg. Dus kan je onze Margot van de regio heel de ochtend volgen bij ons... op Radio 2 op de app of VRT Max op, uh, op 1 live ook. Ze rijdt zo meteen met Jan Peuman, Sven de Leijer en luisteraars Werner... en Nancy de Keizer uit Steenokkerzeel... langs de mooiste bloesem van sint Onder andere uh, in Limburg op een Vespa. Prachtige slow radiotelevisie wordt dat. En we zien ze staan. Ze zijn goed ingeduffeld. Met een lange sjaal ook. Goedemorgen... Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Ja, vertel het ons daar. Belangrijkste vraag. Zit Jan Peumans nog op de Vespa? Uh, nee, hij zit er niet op. Maar hij staat wel veilig naast mij en we zijn <gurgh> nog niet vertrokken. Ah, ja, dus okay. iedereen is, iedereen is oké. Okay. We, uh, we, we hebben net een heerlijk ontbijt uh, gekregen in uh, het kasteel van Ordingen Dat is een prachtig uh, vijfsterrenhotel. Een uh -huh. goede fond gelegd om uh, zo meteen oh, door, uh, ja, door uh, Hasbegouw te chasen op de Vespa. Meneer po Peumans, heeft u er zin in? Helemaal. Ja, ja het is lekker weer hier. is... Dus, uh, Ongeveer 15 graden op dit ogenblik, dus ik zie het wel Ja, uh, U heeft al op een Vespa gezeten, dat weten we, maar u heeft nog nooit door de bloesems uh, rondgereden. Nee, maar ik kom hier wel veel wandelen. Hè. Ik ken hier ongeveer... Uh, ja, ik ken, ja, ik ken zuid limburg heel goed als wandelaar. Hè. Dus dan ben jij onze GPS vandaag. Ik ken hier de streek heel goed, ja. Okay. Nu zitten we in Ordingen, hè, op dit Ja. Ogen. Dat klopt, dat klopt. En straks gaan we onder andere naar de Zwevende Kapel. Sven de Leijer, die is er ook bij. Jij hebt er ook zin in, hè? Ja, het zal wel zijn. Als ik een dag bij Jan Puma's op stap kan, ben ik altijd blij. Ja, want jullie zijn heel goede vrienden. Samen op een Vespa zitten, dat is toch wel een nieuwe fase in de vriendschap. Laat ons zeggen um, dat er al veel romantische dates gepasseerd zijn in ons leven. Dit is een hoogtepunt is dat uniek staat aangeschreven in ons beide hartjes. <lacht> dat wordt je heel goed. Werner en Nancy die zijn er ook bij. Dat zijn de twee luisteraars die de bloesemwedstrijd gewonnen hebben. Het is al een gezellige ochtend geweest, Werner. Toen we zo denken, dan was het romantiek met die twee mannen eren. Ja, absoluut. En Nancy, jij had geluk vandaag. Normaal gezien kon je niet mee. Je bent leerkracht, je moest lesgeven. Maar er was zo een kansje. Ja, de kinderen gingen zwemmen vandaag. En het was niet mijn beurt om mee te gaan. En vermits het zo heel vroeg is, mis ik eigenlijk niet veel. Ik ben nog op tijd op school. Ja, Natuurlijk. en je wil hier ook gewoon bij zijn. En je kan er eigenlijk ook bij zijn, ook al zit je niet met ons op de Vespa. Want zometeen gaan we hier nog een veiligheidsinstructies krijgen. Wat heel belangrijk is natuurlijk mm. als we met de Vespa gaan rijden. En dan kan je ons gewoon volgen. Want op die uh, Vespa's staan camera's. En dan kan je uh, meerijden met ons door de bloesems. En dan kan je allemaal volgen via de Radio 2-app VRT Max en 1. En uh, ja, je hoort het al. Het is interessant worden. Tuurlijk wel. Als je gelukkig wil worden, kijk ook meteen een beetje mee. Je kan het ook volgen uiteraard op de radio. Geen probleem. gewoon van de regio. You make me see altijd een beetje, of hij ziet er altijd een beetje droevig uit Jan Peuman. Ja, hè? als je hem ziet is, lijkt hij boos, maar hij is eigenlijk super vrolijk. Is dat helemaal niet natuurlijk, hè uh, Maar zometeen mag je dus ja, heel de tijd Sven de Leijer goed vastpakken op de Vespa, hopelijk valt hij er niet af Je kan het zometeen allemaal volgen bij ons Klik even op de app van Radio 2, klik op kijken, en als je in de televisiebuurt zit ga daar even kijken, zoek 1 Dat is een goede post, je kunt daar schone dingen op zien Als blijkt dat Russen de NAVO hebben gehackt, dan denk je dat meende niet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 En jij, heb jij nog nooit een sticker gekocht van het Rode Kruis? Mag je eerlijke antwoord gerust even delen bij ons in de app van Radio 2. Kom op. Goedendag. dag, bij Radio 2. BFT Radio 2. Exact 7 uur. 4 uur met Shamot Kroon. Goedemorgen. Er is minder vertrouwen in kindervaccins. In Gent komt er een gedenkteken voor de jonge Raoul... die vorige week dood teruggevonden is in het water. En Manchester City en Inter Intermilaan... gaan naar de halve finales van de Champions League. Het vertrouwen in kindervaccins is in veel landen gedaald, dat zegt UNICEF. In 52 van de 55 onderzochte landen, waaronder ook ons land, was dat zo. Over de hele wereld hebben 67 miljoen kinderen één of meer vaccins niet gekregen de afgelopen drie jaar. Dat er minder gevaccineerd wordt heeft verschillende redenen, zegt Philippe Henon van UNICEF. Dat is het gevolg enerzijds van de pandemie en ja, de daarmee gekoppelde Problemen rond de overbelasting van de gezondheidszorg. Maar ook door een dalend vertrouwen in vaccinaties. En dat dalend vertrouwen in vaccinaties hebben we vooral als een gevolg van de covid-pandemie. En vaak het fake news dat daaraan verbonden was. Waardoor er eigenlijk een tendens ontstond bij heel wat mensen in de onderzochte landen om minder vertrouwen te hebben in het nut om hun kinderen te laten vaccineren. Ook in ons land is er sinds corona minder vertrouwen in die kindervaccins... en dan vooral bij mensen onder de 35. In Gent komt er een permanent gedenkteken voor Raoul... de jongen van negen die er vorige week dood in het water is gevonden. Hij werd mogelijk het slachtoffer van zwaar familiaal geweld...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 Het parket geeft voorlopig nog geen uitleg over de doodsoorzaak van Raoul. Het wacht op de overlevering van de ex-vriend van de moeder van het kind. Die is opgepakt in Nederland en ook de moeder zelf is opgepakt. Vandaag start het Rode Kruis met de pleisterverkoop om de lokale afdelingen te steunen. Ze verkopen dus niet meer de traditionele stickers, zoals de voorbije 50 jaar, want het was tijd voor iets nieuws. De stickers bestonden al sinds het begin van het Rode Kruis Vlaanderen, zegt Joachim de Man. Het was de ere van de 50 50ste verjaardag van Rode Vlaanderen, die dat we eind november vierden... dat we die beslissing genomen hebben. Dat was eigenlijk een mijlpaal ja, van een halve eeuw... die ons wel een gepast moment leek... om die stickeractie in een nieuw jas te gaan steken. Want ook om de komende vijftig jaar relevant te kunnen blijven... gingen wij op zoek naar een nieuw product... met een duidelijke link naar onze activiteiten. En het is eigenlijk op die manier... dat we dan bij de pleisters uitgekomen zijn. Vrijwilligers blijven die pleisters verkopen... op onder meer kruispunten en op parkings van warenhuizen. Maar ze zijn ook online te koop. Ze kosten 10 euro... Dat is dubbel zoveel als de sticker vroeger. En straks hoor je er nog meer over hier in Goedemorgen In Jemen zijn 78 mensen omgekomen en 73 anderen zijn gewond geraakt nadat er paniek was tijdens een actie voor het goede doel in de hoofdstad. Honderden mensen kwamen naar een school waar hulpgoederen uitgedeeld werden. En volgens ooggetuigen schoten rebellen in de lucht om de groep onder controle te krijgen. Maar net daardoor kwam de groep mensen in beweging en raakten velen vertrappeld. In Jemen is er sinds 2015 een burgeroorlog en daarbij zijn al 150.000 doden gevallen. En Manchester City en Inter Milaan hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De beide clubs hadden genoeg aan een gelijkspel... Bayern München en Manchester City, dat werd 1-1. En Inter-Benfica 3-3. Meer uitleg van Gert Geens. Ondanks de aardsmoeilijke opdracht om een 3-0 achterstand op te halen, ging Bayern er nog wel voor tegen City. Maar net voor het uur velde Haaland, op aangeven van Kevin de Bruyne, het definitieve verdikt. En net als vorig jaar krijgen we in de halve finales dus een duel de Bruyne-Courtois. Met andere woorden, City-Real Madrid. En ook in de tweede halve finale zitten er Belgen, maar vooral het woord wordt een Milanese stadsderby. Want Inter had genoeg aan een spectaculaire 3-3 tegen Benfica. Romelu Lukaku, over wiens toekomst bij Inter veel te doen is, speelde als invaller een kwartier mee. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Ja, vandaag is er een personeelsvergadering aan de Universiteit van Gent... met vakbonden over de besparingsplannen. En Aalst verkoopt een groot deel van de historische site rond het stadhuis... dat is vlak naast de Grote Markt. Vandaag start zonnig, maar al snel verschijnen wolken in het weerbeeld. Na de middag verspreide buien die kunnen onweerachtig zijn met hagel en gedonder. De wind waait harder dan gisteren. Maxima 13 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws voorlopig zijn ze nog niet van een Vespa gewaaid daar in Limburg. En de problemen uh, overal in Vlaanderen, ja het begint wel aan te groeien Mona, vertel ja, eens. Ja, inderdaad. Richting Antwerpen, daar schuif je nu aan vanaf Haasdonk en een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring vertraag je 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel 10, vanaf Afligem, ook tussen Aarschot en Holsbeek en vanaf Everberg. Op de R4 rond Gent van Destelbergen naar Gent-Zeehaven daar sta je nu ook 10 minuten in de file bij Oostakker, want de afrit is er dicht door werken. En op de N7 1515, dat is de grote baan van Houthalen naar Hasselt. Daar is door een ongeval even voor de oprit met de E314 in Houthalen de weg gedeeltelijk versperd. En je staat daar een kwartier in de file. En hou je van Beyoncé? Tuurlijk hou je van Beyoncé. Goedemorgen. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. W.R.T. Radio 2.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 to my friends so quietly who he think he is look at what you did to me shoes don't even need to buy a new dress if you ain't there ain't nobody else to impress the way that you know what I'm a do It's the beats in my heart it's when I'm with you but I still don't understand just how you look and do no I know what I'm saying.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 It's so crazy, baby. Yeah. Ik Kan de song helemaal meezingen? Ja, ik vind dit een heel goed nummer. Het is een van mijn favoriete nummers. Maar volledig, tekstueel. Van, van voor naar achter en terug. Dat laatste wil ik ik ga het niet doen. Dat laatste gaan we niet doen. Nee. Het is vandaag 20 april. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er jonge mensen zijn die veel minder vertrouwen hebben in kindervaccins en dat politici hun pensioenen toch ergens geplafonneerd hebben. Eindelijk. goede zaak. Volgend jaar verkiezingen, dat gaat een beetje pikken, jongens en meisjes. Dat weer wordt niet simpel. Veel wolken, het zou ook kunnen gaan regenen. Vanmorgen nog niet uh, ideaal, kan je Margot van de regio volgen. Zometeen begint ze eraan, ze rijdt met Jan Peumans, Sven en twee luisteraars. Langs de mooiste bloesem van Limburg op een Vesba kan je volgen op de app van Radio 2. Live bij ons op 1 of VRT Max. Heerlijke, slow radiotelevisie. En, hoe lang is het geleden dat jij nog een sticker gekocht hebt van het Rode Kruis? Ja, het is wel al lang geleden ja hè? ja ik denk zo vijf jaar of zo oei is het echt ah ja. nee ja. Ja, ja maar ik weet niet op een of andere manier de laatste jaren kwam ik ze niet tegen was ik niet op de baan of op de juiste kruispunten of staan ze niet aan jouw winkel dan nee Nee. Ah, meestal staan die toch ook aan, uh, aan winkels en dat soort dingen. Nee, ja, ze hebben dat wel. nog nooit gevraagd of ze dat mogen komen doen. Nu, er is iets nieuws. Um, je koopt nu pleisters vanaf vandaag aan uh, jouw lievelingskruispunt voor de goede Zaak. Goedemorgen Maarten Buijsen, vrijwilliger bij de lokale afdeling in Kortrijk. Dag Maarten. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zeg Maarten, hoe belangrijk is die verkoop voor jullie? Ontzettend belangrijk. Voor uh, de lokale Rode Kruisafdeling is dat echt wel... Het fundraising evenement van het jaar. Beschrijf die, beschrijf die pleister eens wat. Hoe ziet die eruit tegenwoordig? Wel, we hebben na meer dan 60 jaar gekozen om de stickers te vervangen door pleisters, dus vanaf nu krijg je voor 10 euro een plastic hoesje met daarin één lange pleister, waarvan dat je zelf de stukjes kunt afknippen. Grote wonden, kleine wonden, het kan allemaal met onze nieuwe pleister verholpen worden. Ik zie hier ook net een foto in de app van Radio 2, het is van de Smurfen. Is dat allemaal van de Smurfen H of... Uh... Het is dit jaar de Smurfen. We hebben daar ook weer bewust voor gekozen. Een dertig, veertigtal jaar geleden waren zij de eerste stripfiguren ooit op de sticker. Juist. En nu zijn ze dus de eerste stripfiguren op onze allereerste Rode Kruispleister. Ik moet nu zeggen, het is een geweldig idee. Voor de mensen thuis, google het even. Vroeger stonden daar tekeningen op van BV's. En ook van ene Peter van de Veire. Ik moet Oi. zeggen, met die smurfen, het is toch beter. Hè. Het is iets blauwer allemaal. Het maar, is het, mooier. Het is zoals Charlotte net zei, wat is het voordeel? Ja, je kunt het gebruiken. En de tijd van de stickers is een beetje voorbij. Hè? Dat belandt dan in de papiermand. En nu is het heel nuttig, vind ik. Ja... ja. We vroegen ons alleen af, moeten we die doosjes dan ook onder onze ruit leggen? Dan gaat dat niet wat schuiven. Uh, misschien kan je de pleister eruit halen en alleen het hoesje achter je voorruit leggen van je wagen. Dan zien we aan het kruispunt uh, dan dat je al een pleister hebt gekocht, uh, uiteraard. Ja. Uh, vroeger lagen de stickers inderdaad achter de voorruit en dan ja. bleven die wel uh, liggen. Uh, nu zou ik misschien adviseren om de pleister eruit te halen, zodat de lijm zeker niet uh, van de zon heet. Maarten Buijsen, vrijwilliger bij de lokale afdeling Rode Kruis van Kortrijk. Wat ga je dan kopen met dat geld, de opbrengst? In Kortrijk zijn we momenteel aan het sparen voor nieuwe reanimatiepoppen en oefen-AED's. We weten dat er heel wat nieuwe modellen van AED-toestellen zijn... En we willen daar ook inzetten in onze lessen, dat die zo echt mogelijk zijn. En onze toestellen zijn iets aan de oudere kant aan het worden, die moeten ja. vervangen worden. En we weten ook, de samenleving verandert. We hebben allemaal dezelfde reanimatiepoppen. Ook daar gaan we nu inzetten op diversiteit. Er gaan gekleurde lichamen zijn, er gaan vrouwelijke poppen bij zijn. Super. Zodat dat meer gespiegeld is aan de maatschappij, de dag van vandaag. Ja, zijn er ook genderneutrale poppen? Ja, die zijn er absoluut. Kijk, het is ongelooflijk. De wereld blijft maar draaien. Heb je zelf al stickers gekocht, Maarten? Uh, nee, de sticker verkoopt start straks om 9 uur. Ah, okay. De symbolische eerste pleister. Ik ga niet verklappen wie dat die verkoopt. Uh, maar uh, ook in kortrijk starten wij vanaf 9 uur straks. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. En ik ga daar ook Wie is de eerste? Wie, wie gaat die verkopen dan? Met een dat type ga van de ik slaaier. niet, dat ga ik dat niet Kom, Maarten u is gek. Dat was het het is een tip van de sluier. Het is een hei. Het is een hei. Meer ga ik niet verklappen. Zit hij in die politiek? Misschien Misschien ook niet. Ja, misschien ook niet. Hij krijgt een hoog nog pensioen. Een, nog, een, nog een kleine twee uur geduld. Uh, ja. En dan uh, ga je het weer in Peter. Kan niet wachten, kan niet wachten. Maarten Buis, ik wens je er heel veel succes mee. De Pleister van het Rode Kruis met de Smurfen erop, is te koop vanaf vandaag vanaf 9 uur. Radio 3. Ik vind het een mooie pleister? Allee, mooi pakje.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 Prezema is een held. Is een held uit Nederland die zo'n mooie versie gemaakt heeft. Het is van liefde voor muziek. Binnenkort komt hij het live doen in Goeiemorgen Morgen. En Tony van der Zijpen uit Londerheel heeft al een hele mooie foto geappt. Kijk eens. Zeg, heeft de sticker: sorry, de Pleister van het Rode Kruis nu al kunnen kopen. Hij zegt: ik heb niet kunnen wachten tot 9 uur. Waarschijnlijk iemand van een lokale afdeling of zo. Ik denk het. Ja, het is gebeurd. Hè. Kijk maar even op de app van Radio 2. En live bij ons op 1. Wie zie je daar zitten op dit moment, Kim? Ah, wel, ik zie daar Margot met een mooie helm op. Safety altijd first uh, handschoentjes aan. Want ik denk dat het ook nog een beetje frisk is. Maar ze ziet er uh, heel goed uit. Ja, volgens mij kan ze ons ook... Ja, Margot, zeg, je glundert nu al. Net mijn eerste testritje erop zitten. We staan echt klaar. Uh, het wordt spannend. Maar het is ja. leuk. Het is ook totaal niet aan het regenen, wat, wat er eerst wel verwacht was. Dus uh, nee, ja. het gaat een fantastisch mooie tocht worden. Je ziet er heel enthousiast uit. Je krijgt je zo zin om mee te gaan. Ja. Maar ja, dat gaat niet, hè. Ja, Ik luisteraar. heb nog een plaatsje achter op de Vespa wel. Dus ja. het had gekund. Luister, luisteraar kan het volgen uh, bij ons op 1 of dat op de van niet, Radio 2. Maar... Intussen een uh, hele discussie tussen Jan Peumans en Sven de Leijer. Ja. Heb je ook <laughs> natuurlijk. Zeg, uh, wat een goed liedje is dat, dat hoor je straks Het Exterio. Hoe buiten, hoe beter. Sunny Deals. Nu tot 40% korting op tuinmeubelen. Een kritische geest denkt over alles twee keer na. Lees nu De Standaard. Twee maanden lang voor 2 euro per week. Lees nu De Standaard. Twee maanden lang voor 2 euro per week. Via standaard.be slash actie. De Standaard. De kritische massa.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Reint Bergmans uit overal, want hij is gedomicileerd in Ter Vuren. Verblijft in Nieuwpoort, werkt in Rans, is aanbouwer in de pannen. Gigantisch veel onderweg voor het werk. Goedemorgen, Rijnd. Goedemorgen, morgen allemaal. Zeg, waar ben je geboren? In Kortrijk. Oh, ja, de cirkel is rond. Heel mooi. Ja. Tour van Vlaanderen. Ik zeg jij doet ook aan het windsurfen en strandzeilen? Strandzeilen, ja. Klinkt tof. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, dat is een karretje met wielen en daar heb je een zeil op, net zoals een zeilboot. En dat kan je op het strand doen, in de pannen onder andere. Hm. Dat kan je ook op het ijs doen, en beide doe ik. En windsurfen kan je op het water doen, en ook op het ijs, en beide doe ik ook. Heel het jaar door. Hand het kan exporten, ja. En werkelijk overal. rijnd vlot een boy. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vraag, je krijgt één letter van het antwoord... ...vul aan met drie juiste antwoorden. Dan wil je een exclusieve ook. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. We beginnen met de F. Welke F is een synoniem voor haardroger... ...en rijmt op Wackenfelkeun? Het F. Welke G doet de dokter meestal rond een gebroken arm? Gips. Welke H red je als je van iets weet te ontsnappen? H -h -h -h Hanger. Welke I is het land van de hoofdstad Rome? Italië. Even overlopen. Welke F is een synoniem voor haardroger en rijmt op... Wukkenfelkeun was een föhn. Nou, wel. eenvoudig is soms. De G doet de dokter meestal rond een gebroken arm, een gips. Een Hachje red je als je van iets weet te ontsnappen... En I, inderdaad, het land van de hoofdstad Rome, was Italië. Ponto, punto, punto. Ah. De wind kan... zat niet mee. De Jij kan de windsurfen oh, ja, ja, ja. en kan strandzeilen en dat is het belangrijkste. Geniet van de dag, man. Punto Punto. Da. Punto Punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En beloofd, dit is zo goed. Ryan, Paris en Dolce Vita. Als je denkt, ik kan het beter, Punto Punto in onze app. Kom maar op.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 dolle Vita van Ryan o, hoe Alhoewel Goedemorgen, dag weer vrouw Sabine Hagedoorn Ja, goedemorgen hoor Peter Maak ons gek Ik zie toch ook al veel wolken hoor uh, mm. er, er schijnt nog zon aan zee bijvoorbeeld Uiterst de Westen, daar uh, zitten nog opklaringen en ik zie ook al wel regen, dus het oosten van de provincie Limburg en Luik, daar zit al gedruppel. En dus in de loop van de volgende uren mogen we een beetje neerslag verwachten. In de Hoge Venen kan dat zelfs wat lichte smeltende sneeuw zijn, maar ja, het gaat niet blijven liggen daar. En dan in de loop van de namiddag zijn er een paar opklaringen, maar ook buien. En dat, daar kunnen een paar intense tussen zitten, kans op gedonder en korrelhagel. In elk geval zeer fris, een pak frisser dan gisteren. We halen niet meer dan 10 of 11 graden. ...en nog altijd die schrale noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht dan nog een paar buien... ...minimaal tussen 2 en 5 graden. En voor morgen ja, zien we die temperaturen toch wel wat opveren... ...temperaturen tot 16 of 17 graden... ...met geregeld een opklaring en kans op nog een paar buien. Zaterdag zijn er grote verschillen tussen west en oost, want uh, vanover Frankrijk komen meer wolken onze richting uit. In de loop van de dag geeft dat de regen. En dus de zachtere lucht zit in het noordoosten, daar tot 18 graden. Maar in het westen, meer we richting West-Vlaanderen gaan, is het maar 13 of 14 graden. Oh. Voor zondag en maandag, zeer wisselvallig, een paar buien nog, nog 14 graden. En dan dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, maar dan wordt het alweer een pak koeler en zitten we bij 10 graden. Oh, 10 graden, jongens toch. Bo, we gaan het allemaal vergeten. Kijk gewoon even naar... Uh, live bij ons op één, kun zie je zien hoe maar gewoon het rijden is daar in Limburg. Andere, hoe ze uit Brugge, die niet nog weten, die Ryan Paris, wat een zalig nummer. Terug naar de jeugdjaren. Genieten, wacht eens. Let eens op, zet hem nu luid. Hey. Ah, maar dat is, dat is meer mijn uh, ja, jeugdjaren. Hopla. Ze dus je begint met de heupen te swingen. Zelfs die Charlotte begint die aan gek te worden. Ja. Okay, handen in de lucht lieve mensen. Komt hij. As I walk to the valley. Oké, we niet nu maar. gaan kan hij weer Even my mama thinks that my mind is gone. But I never crossed a man that just deserved me be treated like a punk. You know that's unheard up. You better watch how you're talking and where you're walking. you and your homies I really hate the trip, but I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 Look got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shake, so I gotta be there with the hood team.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 Oh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 Julio, hij zal het nooit meer zingen. Gangster's Paradise. 1 over half acht intussen. De belangrijkste veertien nieuws krijg je van. Goedemorgen. Er is minder vertrouwen in kindervaccins in heel veel landen, ook bij ons. En vooral bij jonge mensen, dat zegt UNICEF. Over de hele wereld hebben 67 miljoen kinderen één of meer vaccins niet gekregen de voorbije drie jaar. En vandaag start het Rode Kruis met de pleisterverkoop om lokale afdelingen te steunen. Ze verkopen dus niet meer de traditionele stickers zoals de voorbije 50 jaar, maar pleisters. Want het was tijd voor iets nieuws, zegt het Rode Kruis. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Straks houdt de Universiteit Gent een grote personeelsvergadering. Drie vakbonden zijn het niet eens met de goedgekeurde besparingsmaatregelen. Twee tot driehonderd banen zouden sneuvelen, vooral bij het technische personeel van de centrale administratie. Dat komt neer op één op de vijf jobs. De vakbonden vinden dat de universiteit haar personeel veel te laat heeft ingelicht over de maatregelen. Stefanie Vermeijden van de Christelijke Vakbond. Ja, het klopt uiteraard dat we op de centen moeten letten en het klopt inderdaad dat we een aantal oplossingen gaan moeten zoeken, maar wat eigenlijk niet. Gezien dat ze op voorhand met de sociale partners aan tafel hadden gezeten. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. De UGent zou ongeveer 20 miljoen euro moeten besparen. en daarvoor diensten en personeel moeten schrappen stad Gent wil een permanent gedenkteken voor de Roemeense jongen van negen die vorige week dood uit het hout ook werd gehaald. Hij was mogelijk het slachtoffer van zwaar familiaal geweld. Zijn lichaam zou teruggevonden zijn in een sportzak met stenen in. Op de waken gisteravond stonden ongeveer 300 mensen even stil bij alles. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb zelf acht kinderen en elf kleinkinderen ik zou nooit niet willen dat er iets mee moest overkomen. Omdat ik heel veel medelijden heb met dat jongetje die nog een heel leven voor zich had en die heb op een de wijze is afgenomen. En het doet wel veel, om, omdat hier zoveel passeert. En nu dat er zoiets gruwelijk is gebeurd, is wel... Hoe de jongen precies is gestorven is nog steeds niet duidelijk. Het gerecht wil eerst de ex-vriend van de moeder verhoren. Die wordt waarschijnlijk volgende week vanuit Nederland overgeleverd aan ons land. Stad Aalst verkoopt een groot deel van de historische site rond het stadhuis naast de grote markt. Het stadhuis blijft eigendom van de stad. Maar de site kost de stad te veel geld. En daarom zoekt Aalst een koper die de plek op een andere manier wil invullen. Dat kan gaan van een hotel of restaurant of een onderzoekcentrum voor het hogere onderwijs. Een shoppingcentrum ziet Aalster liever niet komen. En vanavond speelt A-Agent voor een plek in de halve finale van de Conference League. Tegenstander is West Ham United. De vorige wedstrijd eindigde op 1-1. In Londen zullen een 3500 Buffalo supporters hun ploeg naar de overwinning proberen toejuichen. De meeste vertrekken vandaag nog per ferry of per trein. In totaal zullen bijna 60.000 mensen in het stadion zitten in Engeland. Dus communicatie op het veld wordt heel belangrijk, zegt Gentrainer Hein van Hazenbroek. De impact van, van de zijlijn zal veel minder zijn dan in uh dan in matchen in de Belgische competitie. Hè. Dus ja, we zijn al niet de sterkst communicerende groep. Dat is een challenge voor, uh, voor mijn spelers. We verwachten moeilijke wedstrijd. De thuisvloek die wellicht uh, ja, veel furieuzer op het veld zal komen. Dus we gaan mentaal absoluut moeten klaar zijn om daar iets tegenover te zetten. Het weer, eerst wat zon vandaag. Maar het wordt snel bewolkter met kans op regen. Een strakke en koele wind. Minder warm dan gisteren. We halen zo'n 12 à 13 graden. Morgen wordt nog wisselvalliger, maar wel warmer qua temperatuur. Dan halen we zo'n 17 graden lokaal. Op dit moment mooie beelden uit Brederen waar de zon opkomt... ...van in Limburg, waar de bloesemroute aan het rijden zijn. Daar zie ik ook een paar druppels. Kan hmm. gebeuren. Mogen van het verkeerde problemen op dit moment? Vertel eens. Richting Antwerpen schuif je nu 10 minuten aan vanaf Haasdonk... ...en een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring ring vertraag je 10 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel de gebruikelijke files tot een kwartier. Dus vanaf Aalst, vanaf Peutie, tussen Aarschot en Holsbeek en vanaf Overijse. Op de E40 vanaf Heverlee moet je daar wel een half uur uur bijrekenen, want dat komt doorwerken. Op de winnering rond Brussel schuif je een kwartier aan tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En 10 minuten op de buitenring bij Waterloo. Op de R4 van Destelbergen naar Gentsehaven sta je dan 20 minuten in de file bij Oostakker. Daar is de afrit dicht doorwerken en in die file ter hoogte van Destelbergen staat nu ook een defect voertuig op de linkerrijstrook. En dan tot slot op de N715. Dat is de grote baan van Houthalen naar Hasselt. Daar is even voor de oprit met de E314 de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval en sta je ook wat in de file. Els goed vriend is op dit moment aan het luisteren. Hopelijk niet in de file in Eeklo. Een dagelijkse rit van Eeklo naar Gerardsbergen. Zoveel leuker dankzij Goeiemorgenmorgen. Een glimlach of lekker luid in mijn eentje. Echt genieten dat zo'n mens die dan let op zitten te lachen in de auto... Dan of meezingen, hè? Of, of ja, ik doe dat ook veel. En als je dat daarnaast zit en je zit naar een andere radio te luisteren... en denk je denkt van, hallo, is <laughs> Speciaal. Whatever. Geniet van Margot, het is hard aan het gaan. Je kan het zien in de app van Radio 2 of live bij ons op 1.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 Van Ik weet niet wat het is vanmorgen, maar het is uitstekende muziek op Radio 2. Dankjewel Radio 2. Zegedank. Goedemorgen, morgen. <laughs> Zelfs toef stinkt, hè. Maar goed, hè. Maar we doen dat veel te weinig. <laughs> Charlotte, jij bent goed bezig. Ja, maar Peter, We doen dat te weinig. Misschien Charlotte en ik. maar jij niet, Peter? Dank je wel. Zeg, uh, gisteren heel goed bezig in Laarne. Want in Laarne hebben ze een wereldrecord... Of toch een groot record al eens Ja, het is een wereldrecord. Komt in het kennisboek, ja. Ja, het is dat, ja. Hinkelen. Ze hebben voor de buitenspeeldag... een enorm groot hinkelparcours getekend. Met krijt gaat er waarschijnlijk vandaag afgaan met de regen. Hmm. Kan gebeuren. Maar ze waren tevreden. En ook de notaris was ontzettend tevreden. Geniet nog even mee... Hoe enthousiast ze werden daar. Wat zegt de notaris? Uh, 1868,10 meter. Dus dat is een wereldrecord? Dat is een wereldrecord, ja. Het vorige stond op 1554. Dus het is ruim overschreden. Ze gaan daar zo content zijn. En intussen even naar Roostende, naar Erika Klaas. Goedemorgen, Erika. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is Peter de... en Kim? Goedemorgen. Hoe is dat weer daar in Oostende? Uh, slecht. Oei. Het is nog niet aan het regenen, maar mm. dat komt wel. Ja, in Breden zagen we hier al zon, maar op dit moment in Limburg, jij bent ook aan het kijken waar ze de bloesemroute ja. aan het rijden zijn. Ja, hoe hard ben je aan het genieten, Erika? Ah, ik vind dat zalig. De natuur die zo ontwaakt, de bloemetjes die komen op de bomen. Dat is zalig van te kijken. Het is een beetje zoals naar de koers kijken, hè? Ja, een beetje. En hoe dat te op de tenen. Ja, en voorlopig, voorlopig hebben we gehoord dat Jan Peumans nog altijd op de Vespa zit. We gaan zo meteen even checken of dat ook zo blijft. Geniet ervan, Erika. Blijf het volgende De app van Radio 2 of live bij ons op 1. Dat zal ik doen. Oh, deze zou even niet aankomen? Nog net, net van de jaren 90. Ja, toch weer moeten dansen. Ik voel het komen. Lasting on my mind. Oh, oh. Niks moet, hè? Maar alles maar. Dit is Steps. En goedemorgen allemaal. yeah Het is 18. Nou nee, leugenaar. 16 Maar Marco van de Regio. Zit erevoorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans nog op de Vespa bij Sven de Leijer? Ah, wel. Ik... Ik zie dat ze net even gestopt zijn. Misschien een plaspauze. Ik gok dan voor Jan Peumans. Het is een klein beetje aan het regenen, maar niet zo erg. Ik zag daarnet ook dat Jan bij iemand anders op de Vespa zat, niet bij Sven. Ik hoop dat hij niet ontvoerd is. Er moet een verhaal zijn. Er moet een verhaal zijn. We moeten het weten. Op dit moment is Margot van de Regio een prachtige tocht aan het doen door de bloes van Limburg met Luisteraars, met Jan Peumans en Sven de Leijer. Ja, Margot, wat is er allemaal aan het gebeuren? Beschrijf eens. Ja, we zijn even gestopt aan een van de mooiste trotsen van Limburg toch wel. En dat is de zwevende kapel in het Hasburghausse landschap. Prachtig hè Jan? Inderdaad, inderdaad prachtig. Je komt hier vaak? Uh, ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die uh, hier de streek goed kent eigenlijk. Want ik heb hier eigenlijk overal ja, gewandeld. Ik heb hier, overal gewandeld. Dus, uh, je hebt hier droge en het vochtige Hasburghaus. Er is hier ook een stuk vochtig Hasburghaus. Het is hier eigenlijk is gewoon hier mooi. Uh, en al die bloesems. Uh, je, kunt die, je denkt eigenlijk dat je hier in de Provence zit. Ja, dat is waar. De bloesems die we gepasseerd zijn, Pascal, van de Vespa-tours. Welke waren dat allemaal? Wel, we hebben de kerst gezien. Die staat nu op 100%. En de peer is nu ook uh, volop daar. De appel die laat nog even op zich wachten. Uh, de peer staat nu op 60%, denk ik. Dus alles hangt van het weer af. Nog, uh, nog een goede dag zon dan zal die ook wel op 100%. Ja, en er is ook iets aan de hand met die appelbloesems, hè? Dat klopt. De appel, uh, ja, een vijfde van de appelbomen zijn door de boeren zelf verwijderd. En waarom? Nu, ze verdienen daar niks meer op. Uh, Alles is te weinig. In de distributie of in de retail ligt die aan bijna 3 euro. En de boer krijgt er ook nog maar 0,20, 0,30 cent voor. Dus moeite voor niks. En planten ze iets anders in de plek? Ja, dan, uh, ja, dan gaan ze over naar ofwel perenteelt of, uh, of kers. Ja, maar Hopelijk wijnbouw. Ja, dat zou tof zijn, want hier in Limburg. Die, die wijnbouw dat is ook uh, ja. enorm populair aan het worden. Ik zie Jan Peumans knikken ondertussen. God, de grootste wijnbouwer zit bij mij in de gemeente. Hè. Kasteel van Genoez Die heeft 24 hectare, de familie van Rennes. Zeer goede wijn hoeft geen wijn in Frankrijk te halen. We hebben hier goede wijn hier in Limburg. Alles, alles is in Limburg te vinden. Uh, Sven De Leer, ik weet niet of jij onderweg al wat lokale uh, wildlife hebt gespot, maar ik heb een paar konijnen zien uh, springen. Uh, wel, ik heb een paar keer gedacht dat ik een soort wilde wolf zag, maar dat bleek dat toch de ziek van Jan Peumans te zijn, die zich voor mij kwam manifesteren. <lacht> maar maar, maar uh, nee, nee, ik ben vooral de voorster in de gaten aan het want hij is, hij is eigenlijk verbazingwekkend goed op de Vespa. Ja, hij doet het heel goed. Nu straks, Jan, moeten we wel even speciaal een pauze voor jou inlassen, want je hebt nog een andere afspraak om te over ja, klopt. Uh, de mensen van de ochtend, dat is uh, de collega's van nu op Radio 1, die willen het hebben over de pensioenen. Kijk, het hebben over de pensioenen en tegelijk op een vespa door de dat kan alleen uh, Jan Peumans natuurlijk. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel wil zeggen, aansluitend bij wat Pascal, het is Pascal, hè, wat ja, Pascal, Pascal gezegd heeft. Weet je wat wij een keer moeten leren als Vlamingen? Dat is geen buitenlands fruit eten, maar een appel en een peer en een kers van hier. Maar waar ik mij aan eigen is als ik in de warenhuizen kom en ik zie daar appelen liggen van Nieuw-Zeeland die aangevoerd zijn met een vliegtuig. Terwijl wij hier heel goed fruit hebben, hier in het Limburgse. En dat ze in de rest van Vlaanderen een keer moeten zorgen dat ze dat Limburgs fruit eten. Het is goed dat je eens op tafel klopt. Peter en Kim, je hoort het hier. Het is ja. plezant, maar het is ook serieus. Ah, wel, ik, hoor het. Ja, ja. ik wil nu wel weten hoe het zit met de pensioen van Jan Peumans uiteraard. Echt, daar zal ik je straks alles over vertellen. <laughs> okay. Ik ga het uit zijn neusbeuteren. <laughs> Dank je volg het allemaal. De app van Radio 2 Offline bij ons op e Niet te veel in zijn neusbeuteren, hè. don't be scared if you like.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 Baby, I just need a partner when the lights come on Yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so over love Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line No, you've never been as high, don't be scared I need a little, I little, a la little, la la. I need a little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, Everybody's looking for little, little, little, little, little, little, Not the exception I'm the blessing of a body to those bones en Kim. Maak ik binnen, maak ik binnen om een lekje te beginnen. Over de dingen die ik mij aan al herinner. Dat de goede nou tijd van rekenen en vlaag. Een leven zonder zorg en ambitie of spaat. Heel de dagen gewoon Schotting. voor een donkere thuis. Al je m'n warafotte, in school, daar kwam niks van in huis. Raak je durven was te doen, maasjes plagen, liefde vragen. En al wat je zegt, zelf, maar je broek in de helft. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. Nog wilde zijn, Rons Honeymoon Carolintje, Merlina met de parafix En voor dus was er niks We mochten niks, maar alles. alles Urbanus was de held Ons party nooit nog haar En we tallen alles geld Voor de is. showen in de box Op ons, oud ruim In plots van ons, we komen door Al waren geen cd's, geen mp draa's Alleen maar wat kassetjes En buurman, wat doen we nu? Voor ons allen is de tijdjes het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal Zo simpel als ik vraag het dan Ik vraag het dan Ik kom potke potke padke, vet. Begeer al onder, het was mijn eerste brevet. Zongfestival, eeeeh, yeah, later nou beter. Reflex, vlef, vlef, flex, op Een Reflex, fluff, fluff, fluff, flex, Ja, jongens, we zagen het groot. We wierden allemaal brof, of piloot. En haat, was nog geen nationale sport. Alleen, misschien die kote letten op ons bord. Bijva like kotse, spons, blusjes, kerbenaaien. Die knijlappen, wij zomaar broesjes wilden naaien. Bet, saks, hoi, bet, dan um, mooi. Ik stop ermee, wat is mijn schooi? Het was zo simpel, allemaal. Zo so simpel, allemaal. Zo so simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. Onze broekjes, alleen maar goede herinneringen zie je. ik vraag het aan. Dit is Billy Ocean. Rustig jongen. Stuff, tough, tough gets going. Op dit moment nog altijd te zien en te horen bij ons op Radio 2. Margot van de Regio op de Vespa met luisteraars, met Jan Peumans, met Sven de Leijer. Daar is... Oh, wat prachtig. Wat was dat? Dat is mijn toeter. Belangrijk, hè? Als ja, je op motor zit. Als, als je mensen wil laten horen. Maar er is een probleem met uh, Sven de Leijer, precies. Ja, er is een probleem, want Sven de Leijer had zijn regenbroek uh, meegebracht, maar die ligt nog aan het vertrekpunt. En dat is uh, eigenlijk wel jammer, want het is vol een bak aan het regenen. Maar uh, hij is nog altijd aan het lachen, dus uh, ik denk wel dat hij content is. Zeker, gewoon een beetje nat. Gewoon een beetje nat. Niet... Nou, we hebben natuurlijk een zonnetje mee in de vorm van Jan Peumans, dus die warmt ons terug op. Met zo'n pensioen kijk, kan hij mankeren je natuurlijk. Ik zeg tegen dat hij het helemaal niet leuk vindt. <laughs> dat hij het slecht weer vindt. Dat hij het allemaal niks vindt. Dat hij spijt is dat hij naar meer hier komt. Oh. Oh. Ah. Bent van Looy praat met boeiende Vlamingen over de songs die hun leven voorgoed veranderden. Ah. En hij laat ze die zingen. <laughs> Mooi hè? Een programma vol ontboezemingen en kwetsbaarheid. Ah, dat voelt raar. Want praten is zilver, maar... Zingen is goud. Van maandag tot donderdag op Canvas. In de berging, in de keuken, zelfs in de living. Ze liggen echt overal, die lege batterijen. Maar nu gaan we tot de finish. Breng ze dus snel naar een Bebat-inzamelpunt. Je vindt er altijd eentje in je buurt op bebat.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor de natuur en voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. Olijfboomboom. Olijfboom. Hoort? Olijf bonbon. Het promo Lidl. Olijf Olijf Irritant, hè? Maar ook interessant, want tot en met dinsdag twee olijfbomen, olijfbomen. voor maar 24,99 euro. bom. Lido, voor iedereen die telt. Luisteraar Frans heeft een duidelijke gedachte. En geloof me, je wil dat horen eens al meespreken. Je zal een mening hebben. Heeft onder andere hiermee te maken. exact, Goedemorgen. Er is minder vertrouwen in kindervaccins. Het Rode Kruis start met een pleisteractie en Manchester City en Intermilaan gaan naar de halve finales van de Champions League. Het vertrouwen in kindervaccins is in heel veel landen verminderd. Dat zegt UNICEF. In 52 van de 55 onderzochte landen, waaronder ook ons land, was dat zo. Over de hele wereld hebben 67 miljoen kinderen één of meer vaccins niet gekregen de afgelopen drie jaar. En kinderziektes kunnen daardoor weer meer voorkomen. Vooral de jongere mensen hebben minder vertrouwen in die vaccins, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme, die meewerkte aan het onderzoek. Dat kan te maken hebben met het feit dat de jongere populatie enerzijds meer aan sociale media is blootgesteld en dus ook aan allerlei informatie die al dan niet gevalideerd is en correct is. Anderzijds is het ook zo dat de wat oudere populatie natuurlijk nog goed weet wat infectieziekten zijn en wat de waarde van een vaccinatie is, omdat ze het zelf hebben meegemaakt of in hun entourage. Vandaag start het Rode Kruis met de pleisterverkoop om de lokale afdelingen te steunen. Ze verkopen dus niet meer de traditionele stickers zoals de voorbije 50 jaar. Het is een lange pleister die je zelf kan knippen. En er staat een tekening van de Smurfen op. Ze kosten 10 euro. Maarten Buysse is vrijwilliger bij de lokale afdeling in Kortrijk... en vertelde er hierover in Goedemorgenmorgen bij Peter en Kim. Voor de lokale Rode kruisafdeling is dat echt wel het fundraising evenement van het jaar... In Kortrijk zijn we momenteel aan het sparen voor nieuwe reanimatiepoppen en AED-toestellen. Onze toestellen zijn iets aan de oudere kant aan het worden. En we weten ook de samenleving verandert. We hebben allemaal dezelfde reanimatiepoppen. Ook daar gaan we nu inzetten op diversiteit. Zodat dat meer gespiegeld is aan de maatschappij de dag van vandaag. Vrijwilligers zullen die pleisters verkopen op onder meer kruispunten en parkings van supermarkten, maar ze zijn ook online te koop. Vorig jaar bracht de stickeractie 2,6 miljoen euro op, maar dat was wel minder dan voor corona. In Exmouth in Australië was er vanmorgen een zeldzame zonsverduistering te zien. Het kleine dorpje in het noordwesten van het land was een van de enige plekken op de wereld waar je die volledige verduistering kon zien. Margot Rameau woont in Exmouth en maakte dat mee. Het werd zeker 10 graden kouder en waar ik woon, dan zijn heel veel vogeltjes en die werden ineens stil en het was toch wel een raar gevoel, de hemel werd stilaan donkerder en donkerder je kan dan met het brilletje wel volgen, die maan gaat voorbij de zon en dan wanneer het de volledige zonsverduistering is en je neemt het brilletje af dat is toch echt wel een aha moment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 City speelde in München 1-1 gelijk... maar het had de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen. En Inter-Benfica werd 3-3. Dat was genoeg voor Inter na de 0-2-overwinning uit de heenmatch. In de halve finales speelt Manchester City tegen Real Madrid. En de andere halve finale is een Milanese stadsderby... tussen Inter en AC Milan. En nog een uitslag uit het volleybal. Roeselaar won met 0-3 bij Aalst... en krijgt daardoor meteen ook het thuisvoordeel... in de titelfinale tegen Mazayk. Dat betekent dat zij... Hun hun eerste wedstrijd thuis gaan spelen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, vakbonden en personeel van de Universiteit van Gent zitten straks samen over de aangekondigde besparingsplannen. En Sint-Niklaas investeert in extra parkeerplaatsen om te gebruiken bij grote evenementen in de stad. Het wordt een bewolkte dag vandaag. Eerst wel nog wat zon, maar nadien kans op regen met hagel en gedonder. Een frisse en strakke wind uit het noordoosten, zo'n 12 à 13 graden in de loop van de dag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en vind je ook al in de app van VRT Nieuws. Monen van een verkeerde problemen op dit moment vertel. Eens. Goedemorgen richting ja. Antwerpen aanschuiven tot 20 minuten vanaf Haastdonk, hetzelfde vanaf Massenhoven en tussen Boom en Wilrijk. Op de Antwerpsring naar Gent vertragen 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen West. Richting Brussel aanschuiven tot een half uur vanaf Semst, vanaf Aalst tussen Dieltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee en vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen groot en Vilvoorde. Een half uur op de buitering van Waterloo tot Zaventem En op de R4 van Destelbergen naar Zijlzaten Oost, daar sta je wel 20 minuten in de file bij Gent-Zeehaven. In die file, ter hoogte van Destelbergen, staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Kies Willems. Leef slim. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey, zometeen hebben we luisteraar Frans met een heel duidelijk gedacht over iets. Um, doe jij het soms? Ja, ik denk wel dat ik, het, dat ik het soms doe, maar niet veel. En ook niet altijd even bewust, denk ik, hè. Doe jij het? Jouwemorgen voor goed. Ook tuin. soms, hè? soms heen BRT Radio 2 Goeiemorgen morgen Meistertje naar Batel, het is 9 over 8. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. Vandaag, 20 april, de dag dat je hoort op Radio 2... ...dat er ja, heel wat jonge mensen vinden dat kindervaccins niet meer zo handig zijn. Of dat ze een beetje bang zijn. En dat er intussen een plafond is voor de pensioenen van de politici. Uh, op Vlaams-niveau. Ja, natuurlijk. En op federaal niveau. Ja, maar dat is toch iets dat, dat toch nog gaat blijven nazinderen. Het zijn volgend jaar verkiezingen. Maar we geven ze opnieuw een kans. Ja. Ja, we moeten wel. Ja, Stem je keus. blanco? Zeg, daar gaan we nu niet dieper op ingaan, hè, Peter. Oh, wel waarom niet? Heb je ooit overwogen om blanco te stemmen? Nee, maar... Ik, Allee. Ze gaan dat anders wel teruggeven. Je moet je, je, moet je vertrouwen wel houden, maar misschien niet Tuurlijk, dezelfde hè? mensen. Dat, ja, maar je mag, je mag switchen natuurlijk. Hè. Voilà. Zo, ja politiek is voor volgend jaar. Um, goedemorgen, luisteraar Frans. Goedemorgen, Peter en Kim, en iedereen. Goedemorgen. Ja, luisteraar Frans. Lieve mensen, zetten we een beetje luideren, want we hebben enorm fijne luisteraars. Af en toe mogen die een onpopulaire mening hebben. Luisteraar Frans uit Lille, die heeft er zo eentje. Mijn gedacht, mij gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Bo Frans, vertel het eens, wat is jouw gedacht? Waarom uh, zijn er zoveel presentatoren van uh, radio en TV die om de haverklap de, uitdrukking, de Amerikaanse uitdrukking OMG gebruiken? OMG. OMG, wacht, uh, voor de duidelijkheid, het gaat over Oh my God. Ja, dit. Ik... Ik dat het niet te veel, want mijn anders is maar een dag nodig. We moeten het wel benoemen, Frans. Frans, laat het achterleggen. Dat heeft geen zin. Wacht, je hebt de olifant in de kamer gezet. We gaan hem even aantikken. Ik ga het even laten horen wat jij precies benoemt. Want we hebben een paar dingen geplukt uit radio en televisie. Misschien even je oren dicht, Frans. Ja, wacht. Ik ga gek worden. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my, god. oh my god. Ja, dat, Zo kan hij wel volstaan natuurlijk. Frans, waarom, waarom vind je dat zo erg? Wel nuttig is dat. Hij heeft toch geen enkele zin. Waarom? Wij spreken toch Nederlands. En heb je het alleen met het OMG-woord of ook met andere Engelse woorden? Dat hoofdzakelijk... De verengelsing van het Nederlands. Waarom? Waarom? Dus je hebt het eigenlijk met alle Engelse woorden die we gebruiken. Wat Je hebt het eigenlijk met heel veel Engelse leenwoorden die we gebruiken, klopt? Als er technische uitdrukkingen zijn die noodzakelijk zijn voor professoren of dergelijke, mm -hmm. dan kan ik er nog in komen, maar. Gewoon, waarom al die, die Engelse en Amerikaanse over, uitdrukkingen overnemen, dat heeft toch geen enkele zin? Ja, zoals jij ze noemt, OMG. Wat gebruik jij? om dan meestal gaat over, oh my god, een soort onwaarschijnlijke verrassing of verbazing? Ja, oh, ja. Oh. Er zijn toch meer andere in het Nederlands mogelijkheden genoeg om een verbazing uit te drukken. Mm -hmm. Ja, kijk, we gooien, we gooien het even in de groep. Er zijn inderdaad heel veel Engelse woorden in onze taal intussen, waar mensen toch iets willen zeggen van, is dat eigenlijk wel nodig? Deel ze even in de app van Radio 2. Ga je akkoord met Frans of zeg je van, Frans, zo erg is het ook allemaal niet natuurlijk. Maar uh, um, Frans, we gaan het, beloofd, we gaan het vandaag, het OMG-woord absoluut niet gebruiken. Ja. Dat is, dan zou ik u al dankbaar zijn. De laatste dagen gaat het zo weer een beetje, maar voor, uh, sommige programma's, hè, dat is verschrikkelijk. Ik, ik, ik vind, hebben jullie geen taalraadsman meer daar bij de VRT? Vroeger, vroeger uh, dacht ik toch dat er een taalraadsman was. Waarom, waarom recla reclameert jij mensen daar nu niet op als er... Uh, het valt wel mee eigenlijk de laatste dagen. Maar we hebben een vrouw, dat... Frans. We hebben een taalraadse vrouw, Geertje Slangen. Misschien moet ik het haar eens voorleggen. Ja, dat is inderdaad wel een goeie om even te, of even te bekijken. Ik kan bijna zeggen om even te checken, maar dat is ook weer nog goed natuurlijk. Dat ja, sorry. want dan heb je weer checken. Je zegt dat heel snel. Hè. Engelse woorden zonder dat we het weten gebruiken we er echt heel veel, hoor. Lang, lang geleden, Frans, hadden we hier bij de VRT inderdaad een taalraadsman, Eugène Berode, en Eugène, die... Luisterde naar alle programma's, zag alles. En als je een taalfout maakte, dan kreeg je een blauw briefje in je postbus. En dan wist je meteen van hoe, foutje gemaakt. Dus ja, kijk, we nemen het mee. Nu we hebben we een... luisteraars die in de app het ah, ons laten uit, weten. We hebben een voorbeeldfunctie. Dankjewel Frans om je duidelijke gedacht. Dus vat het nog even samen. Wat is jouw gedacht van vanmorgen? Laat het achterwege dat OMG. Dankjewel, heel okay. fijne ochtend.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 Lisa, Mamma mia. Wat een onwaarschijnlijke stem heeft ooit. De Voice Kids gewonnen, is nu groot aan het worden in Frankrijk. En zit morgen live bij ons in morgen. Een heel duidelijke dacht van Frans daarnet. OMG, je moet dat niet doen, dat is voor kinderen. Zeer veel reacties die binnenkomen in onze app van Radio 2. We hebben het even gecheckt. Ah, wel, de meeste mensen geven Frans gelijk. Uh, bijvoorbeeld, Goedroen van Hoven zegt: het is inderdaad het Engels dat in alle programma's sluipt. Het is echt veel wat is er mis met onze eigen taal. En dan zijn er mensen die nog zeggen: oh, en dan nog al die afkortingen zoals LOL. Eh, laughing out loud, low. Uh, Wim Verlaakt, ik akkoord met Frans. Ik stoor mij ontzettend aan de vergaande verengelsing van onze taal. Uh, het is natuurlijk, de, maar... taal wordt, de taal wordt globaler door het feit dat je verbonden bent met het internet ja. bijvoorbeeld. klopt. Ja, je... Maar je hebt ook hier en daar, bijvoorbeeld Jan Koemel, zegt mis zijn, iemand botsen of andere stomiteiten. Ik zeg altijd sorry, is dat nu zo erg? Oh my god. <laughs> uh, Oké okay, en sorry zijn ook Engelse leenwoorden. All right, all right. En dat beseffen we gewoon allemaal niet meer. Ik denk dat er heel veel woorden zijn. Ik heb het daar net eens opgezocht. Um, airbag, brunchen, um, chatten, chillen. En vermoedelijk over, uh, ik denk over. Het houdt oh, niet op. pakt zich 20, 30 jaar, dan staan we daar niet meer bij stil. Dan ik denk dat. Op die ik vrees het. Misschien gebruiken we dan heel veel Chinese woorden. Ja, maar ja, gelach daarmee. Okay, nee, maar de staal, ik voel het sowieso. Dat, dat allemaal.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 La ze komen binnen hoor. Zeven voor half negen. Goedemorgen, morgen. We hadden vanmorgen een Frans luisteraar uit Lille die heel duidelijk was. OMG, dus. Sorry Frans, dat is voor kinderen. Moeten we niet meer doen in een volwassenen samenleving. Um, hij is heel kwaad. De, de reacties zijn indrukwekkend. Jordi Selis, die zegt... Ja, ik denk dat Frans ook nog graag met paard en kar door de straten zou draven. Knop omdraaien, de invloeden van buitenaf tot u laten komen. De manier van uitdrukken is veel spontaan... dan de gemaakte manier van doen van de jaren stilletjes. Is het iets generatiegebonden? Ja, ik crees het een beetje. We krijgen ook wel uh, suggesties... van wat je dan in de plaats van oh my god kan zeggen... Gunther van Hoven zegt dan bij Jupiter of ook soms oesje. <lacht> dat is het wat je weet. Iedereen oesje. Oesje. Dat is inderdaad vanuit die tijd misschien. Nog eentje, Christian Frederiks, dat is wel waar. Dat de oudere generatie vergeten wordt in de media weten we reeds lang. Godverdomme, ja. zegt ze erbij. Vind ik goed. Dat is ook wel waar. Er wordt soms weinig rekening mee gehouden. Dus maar kijk, bij deze, we gaan het wel doen. Goedemorgen, dag. Mark van Isaac Rijtstaden. Goedemorgen. Jij geeft Frans Morgan. gelijk, vertel uh, Inderdaad, ik geef Frans gelijk En ik vind in West-Vlaanderen zeggen we het moment toch Ah ja um... <laughs> Sorry, en gaan we dat voor heel Vlaanderen uitrollen ja, ja, dat zou gerust voor heel Vlaanderen mogen uitgerold worden Maar ik vind ook, alleen er wordt zo weinig uh, creatief omgegaan met onze Nederlandse taal uh, moet eens kijken in de winkelcentra, uh, winkelstraten... hoeveel uh, Nederlandstalige uh, bedrijven er nog zijn of winkels er nog zijn. Hebt... Ik vind het wel jammer. Dat ah, ja. is waar, ja. Klopt, helemaal. Dankjewel, Mark, om je reactie even te geven. Stefan Stier uit Assen. Dag, Stefan. Goedemorgen, dag, Peter. Je hebt misschien een oplossing, vertel. Uh, ik heb zeker een oplossing. De Engelse leenwoorden, uh, die lenen zich ook natuurlijk in het Nederlands. Je kan gemakkelijk, uh, oh mijn god, zeggen... Uh, wat er ook vaak uh, in onze contraille gebruikt wordt, is bijvoorbeeld een uh, pot vol koffie. Ja, als je eens uh, goed wil vloeken, en zeker als er kindjes in de buurt zijn, kan dat altijd helpen. Als het jouw voeten uithangt, Peter, kan je ook uh, tegen Kim zeker eens zeggen, het hangt mijn mijn kleurpotloden uit. <lacht> Ik vind je een heel mooi, ik neem hem mee. Linda Cohen, denk je dat het is, komt uit Wustwezel. En die is Engelstalig, stoort zich vreselijk aan de sterke woorden. In Amerika bijvoorbeeld, mag dat ook niet overdag op televisie, op radio. In ik Engel... denk dat wij hier uh, vuilere woorden zeggen in het Engels, als dat dat daar geaccepteerd wordt. Ik ga ze nu niet uitspreken, maar we weten allemaal over wat we het hebben, toch? Ja, het F-woord bijvoorbeeld, mm -hmm, is bijvoorbeeld. Wij, wij hebben daar geen idee wat de draagwijde is allemaal uiteraard. En dat is daar eigenlijk, ik ga het nu expres doen, he. not done. Ja. <lacht> mooi, kip, mooi. Intussen krijgen we ook uh, berichten binnen dat het, het er een probleem is met Jan Peumans. Oei. Jan Peumans zit niet meer op nee. de Vespa. Nee. <lacht> wat er precies aan de hand is, dat hoor je net voor half negen. Dankjewel voor al die reacties over uh, OMG. Frans jongen, je hebt iets. Ingang gezet, Die is de moeite. Goedemorgen, Fresh. Dat is gewoon de titel van het liedje. Hè? Cool and the gang. Dus ook gewoon, ja, maar ja, ja. Hè? af en toe, even duidelijk zijn. Cool in the gang. Nog heel klein even doorgaan op uh, het gedacht van Frans uit Lille. Er zijn kinderen intussen ook boos. Uh, ja, B bijvoorbeeld Tamara zegt mijn zoon van drie hoorde jullie net, ja nu moet ik het weer zeggen, oh, godverdomme zeggen, en was heel boos, jullie moeten sapperlood of sapper de fristie zeggen. We nemen het mee. Frans Sorry, is heel... ik heb zo ja. vrienden die ook uh, zeggen chips. Als ze zo hun teen stoten, chips. Ah, oh, chips, ja. Ja, dat soort dingen. Nu, Ketnet doet daar ook aan mee. Ja, er is altijd een kinderwoord van het jaar. Of ook een tienderwoord van het jaar. Ik heb even een, een paar woorden van de voorbije jaren erbij genomen. Uh, ook Oh My God, YOLO, King Size, uh, Slee, Aina. Ja, kijk. Allemaal Engelse woorden. Ja. Um, Dirk de Baats die gaat wel heel ver, om uit Asseneden. Ja, ik gebruik af en toe uh, Femmele. Femmele is, uh, het F-woord, my life. Ik kan toch al moeilijk zeggen, zo, neuk mijn leven. Nou, nah. dat is wel erg real. Ja. ja, maar ja, dan komt het wel binnen. En dan ja. besef je de draagwijdte van die woorden. We hebben hier veel bijgeleerd. Frans uit Lille, je bent een held, kerel. Het is exact half negen intussen belangrijkste vierde nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Vanaf 2025 zullen woonzorgcentra in hun boekhouding transparanter moeten zijn over de kosten die ze maken. Zo moet het in de toekomst mogelijk worden om te verbieden dat woonzorgcentra winst maken op alles wat met zorg te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld de prijs voor bepaald verzorgingsmateriaal of de kost van een verpleegkundige. Verschillen tussen woonzorgcentra in de dagprijs die blijven wel mogelijk. En al maar meer mensen gebruiken slaapmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen in de apotheek. Het zijn dan echte slaappillen... die kun je enkel krijgen met een voorschrift. Maar er zijn ook alternatieven zonder voorschrift. Vorig jaar werden in ons land meer dan 1,3 miljoen van dat soort verkocht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Straks houdt de Universiteit Gent een grote personeelsvergadering. Drie vakbonden zijn het niet eens... met de goedgekeurde besparingsmaatregelen. Twee tot driehonderd banen zouden sneuvelen... vooral bij het technische personeel van de centrale administratie... Dat komt neer op één op de vijf jobs. De vakbonden vinden bovendien dat de universiteit haar personeel veel te laat heeft ingelicht over de maatregelen. Stephanie Vermeijer van de Christelijke Vakbond legt het uit.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 Ik heb zelf acht kinderen en elf kleinkinderen. Ik zou nooit niet willen dat er iets met moest overkomen. Als je zelf ook drie kinderen hebt ja, en kleinkinderen hebt, ja. denk eraan. aan. En het doet wel veel om, omdat hier zoveel passeert. En nu dat er zoiets gruwelijks gebeurt, gebeurd, is het wel aangrijpend. Gentse Stadsbestuur wil nu aan het hout ook in Gent een herinnering aan de jonge plaatsen. Hoe de jongen precies is gestorven is nog steeds niet duidelijk. In de Waaslandhaven heeft de scheepvaartpolitie een man opgepakt... die waarschijnlijk een lading drugs uit een container kwam ophalen. Het gaat om een man van 40 uit Bulgarije. De politie betrapte hem gisteren vroeg rond 6 uur op een kaai in de Waaslandhaven. Sint-Niklaas krijgt op termijn een honderdtal extra tijdelijke parkeerplaatsen. Die komen aan het Hendrik-Heijmanplein waar nu een de supermarkt staat. Dat pand wordt afgebroken. Nadien komt er nog een archeologisch onderzoek. En dan is het de bedoeling er extra parking aan te leggen. om te gebruiken bij grote evenementen in de stad. Sint-Niklaas maakt daar bijna een half miljoen euro voor vrij. En vanavond speelt Aagent voor een plek in de halve finale van de Conference League. Tegenstander is West Ham United. De vorige wedstrijd eindigde op 1-1. Zo'n 3500 Buffalo supporters zijn erbij daar in Londen vandaag. De meeste vertrekken straks nog per ferry of per trein.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 Max 13 graden meer nieuws uit Oost-Vlaanderen... vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen van de traffic. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Kom maar binnen. Waar staan de problemen op dit moment? Ja, druk vanochtend. Files tot een half uur richting Antwerpen. Vanaf Haasdonk, vanaf Sint-Job, vanaf Massenhoven. Langzaam rijden tussen Mechelen-Noord en Konteg op de E1910. En dan verlies je nog eens 20 minuten op de A12 naar Antwerpen tussen Boom en Wilrijk. Op de Antwerpsring naar Gent, een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde, van Sint-Anna over tot Borgerhout. En ook richting Beveren is in de Liefkezoek-tunnel de rechterkant strook dicht door een defecte vrachtwagen. Richting Brussel tot een half uur aanschuiven vanaf Aalst, uh, tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Bertum en vanaf Overijzen. Vanaf Zemst op de E19, daar verlies je wel drie kwartier. En ook op de N21, dat is de Haagse steenweg richting Brussel, daar schuif je nu meer dan één uur aan tussen Brukargo en Diegem. En dat komt doorwerken. Op de binnenring rond Brussel eerst wat vertragen bij Halle, verder een half uur bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En dan bijna één uur extra op de buitenring van Waterloo tot het naar het kruispunt Daar is enkel nog de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Even Basil laat nog weten wat een goed idee die pleisters van het Rode Kruis. Top, absoluut. Maar. Laten we dat ook niet vergeten. Echt goed idee. Goedemorgen, Margot van de Regio zit op dit moment denk ik op een Vespa uh, in Limburg om de bloesems te bekijken allemaal. En uh, ja, daarnet zat ze nog op café, maar intussen is ze wel van het café denk ik. Wat een goed idee om even ja. een, een, een ja. uh, stop te Horen doen. jullie mee? Ja, Mai, Ik zie jou zelfs op de app ja. van Radio 2 ah, okay, en live kijk, bij ons op één. Wij hebben net het koffietje gedronken. Uh, Jan die heeft over de pensioenen gepalaverd. En nu gaan wij terug de Vespa op, richting de bloesems die hier achter ons aan het blinken zijn. En je kan ons dus weer volgen via de Radio 2-app 1 en VRT Max. Dus zet het open. Het is gestopt met regenen. Dus het ah, gaat heel mooi worden. Zei, ik, nou af, hoe zat het nu met dat pensioen van Jan Peumans? Hoeveel verdient die mens? Uh, ja, ik heb het nog altijd niet durven vragen. Maar tegen tien binnen tien minuten ga ik er u alles over vertellen. Is goed. Dank je wel. Volg het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 Ontdek de kracht van het Orange-netwerk. Ik ben Supermano en ik red mijn familie met mijn superwifi. wifi. Zo, super download. Zo, super in superkwaliteit. kwaliteit. Super schat, maar nu heb ik mijn tablet nodig. Voor jouw grenzeloze verbeelding evolueert ons netwerk supersnel. Orange. Willems. Wil je ruimer en comfortabeler wonen? Dat kan, dankzij Willems. De Belgische marktleider in energiezuinige veranda's en woonuitbreidingen. Entdek nu waarom Willems het merk van het jaar is op onze website. Willems. Kies Willems, leef slim. Op 8 juni keert rocklegende John Fogerty eindelijk terug naar ons land voor een niet te missen concert. Een avond met het beste uit Creedence Clearwater Revival en zijn solo carrière. John Fogerty op donderdag 8 juni in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets en info via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. my way through the darkness,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 Ja, van Avicii, intussen vijf jaar geleden dat die overleden is. Weet je dat nog, zeg? Nou, ik vond dat heel erg. Heel intens. Omdat, Omdat dat onders. een heel getalenteerde gast, maar zoveel zo muizenissen in zijn hoofd. Maft allemaal, hè. Goed, intussen kan je ook kijken naar de beelden van Jan Peumans, Sven de Leijer, die op de Vespa zitten. Ja, zitten nu wel in een woonwijk. Ja. Die bloesems... We hebben ze... <lacht> al heel veel gereden, maar weinig bloesems gezien. Ik denk dat ze nu wel weer in de buurt geraken. Check het bij ons live. Bon, eh, misschien even over die hele slechte mop. Het is 18 voor 9 en er is ergens in de wereld al iemand een aperitiefje aan het nemen. Maar je weet ook, het kan dik uit de hand lopen. Goedemorgen! Morgen. Ik moet er even over hebben. In onze Radio 2 Show Wijs met DJ Carolien ging het gisteren over alcoholproblemen. En vooral wat als iemand in je familie is, heel dicht die een probleem heeft. Wat doe je? Hoe kan je zelf helpen? Ze hebben een heleboel verhalen binnengekregen gisteravond. Marleen, bijvoorbeeld. Haar man dronk erg veel. Marleen schaamde zich kapot. Zij verstopte zij flessen, zodat hij niet zou drinken. Ze belde zelfs naar zijn baas om te zeggen dat hij ziek was als hij te veel had gedronken. Tot ze hem voor een ultimatum stelden. Even meer luisteren. Ik nam op den duur alles over. Al de betalingen, heel het houden. Dus hij moest alleen maar zorgen dat hij een drank had, eigenlijk, s avonds. Tot op een moment dat het voor mij ook te hoog was. En dat ik hem ook uh, eigenlijk voor een voldongen feit zette die ik eigenlijk niet um, wou doen. Maar ik was het zo moe en ik zei, ik ga met de kinderen bij u weg. Okay. En dat heeft hem eigenlijk een licht doen branden van, oh, dan wordt het wel echt serieus. Ook mijn dochter, die heeft eens tegen papa gezegd van, papa, ik wil zo'n papa niet meer, want jij drinkt te veel. En op dat moment heeft hij ingezien van, uh, ja, ik moet er toch iets aan gaan doen dat verhaal, zeg. Wat een moedige madame, die Marleen. Ja, vooral maar die zo over te getuigen ook. Ja, en het was ook nodig, want er kwamen ontzettend veel verhalen binnen. Marleen, haar man, is dan naar de AA gegaan. En zij is naar een vereniging gegaan van mensen die een partner hebben... met een alcoholprobleem. En ze gaf nog een goede tip gisteravond bij Caroline. Ik, ik heb zoveel respect voor de mensen die hulp gaan zoeken... En dat zeg ik ook elke keer als mensen aan mij vragen, wat moet ik doen Leen, erover praten. Ja. Niet voor uzelf houden. Ga ja. erover praten, er is zoveel hulp. En het is goed afgelopen intussen, is de man van Marleen ook gewoon nuchter. Dat is zo mooi. Ik denk dat je het zo'n beetje uit de taboesfeer haalt en dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik weet niet jullie, maar in mijn dichte omgeving heb ik ook iemand gehad met een heel zwaar alcoholprobleem. Mm -hmm. Kent niet en, iedereen, bijna zo iemand? Ja, sowieso, onwaarschijnlijk. En kijk ook eens naar jezelf. Allee, ik zeg niet tegen jou, maar... Ja, wat doe je? Ja, nee, maar je, je beseft toch ook van, van... Je weet, ja... Als je begint te drinken, dan kan het soms net wat te veel zijn. Uh -huh. Ik ben altijd heel bang dat het zoiets heeft van... Oh, ik kan daar verslaafd aan geraken. Ja, maar jij hebt daar eens verteld dat je verslavingsgevoelig bent... Maar ik heb dat dus totaal niet. Ik voel altijd ik kan stoppen. Ik ben daar niet bang voor om eraan verslaafd te raken, maar ik ben daar wel van overtuigd dat dat een beetje genetisch bepaald is bij mensen die, die sneller ik zou um, dat. dus dat je dat ook niet altijd mag veroordelen. Het is ook een soort van ziekte Ja, um. maar ik weet wel, als ik zou gaan dan ga ik echt heel hard. Ja, hé, jij dus zegt dat altijd. Ik he. heb die rem. Ja, gelukkig wel. Voorlopig nog. Hè? Ja. Jong, hè? Goed, herbeluister de uitzending van Wijs in de Radio 2-app en stuur het door naar iemand die het nodig heeft. Het is de moeite.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 Same yeah. place Vee zien op Radio 2, in onze app. Ja, zijn we zijn nog altijd bezig, samen met erevoorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans. Hij is alweer van die, van die Vespa. Of die ervan gevallen is, of niet, dat weten we niet. De bloesems in Limburg, die zien we wel. Marco van der regio, hoe is de situatie op dit moment? De situatie is geweldig. We, hebben, we staan op dit moment op een heel mooi uitkijkpunt, waar we verschillende bloesems zien. En naar wat, naar wat kijken we, Jan? Naar bloesems. Ja, en het kerkje in de verte? Uh, groot en klein galmen. Ja, want jij weet overal jouw weg in Limburg, hè? Ja, ongeveer wel. Maar ik, ik ben nu een beetje mijn oriëntatie kwijt. Maar kijk eens keer wat een schitterend landschap dat is. Als je dit hier bekijkt, dan zeg je... Ah, tja, is dat een Limburg? Mensen geloven dat dus niet. Maar dit is Limburg. Dat is absoluut Limburg. Allee, ik bedoel, Zuid-Limburg. Want Zuid-Limburg is veel mooier dan Noord-Limburg. Want Noord-Limburg, als je dat twee dennen achter elkaar zet, heb je alles gezien. Maar hier is, uh, hier is een glooiend landschap. Hier komt je alles van de ene verrassing naar de andere. Trouwens, je hebt dat deze morgen gezien met die schitterende Vespas. Van Pascal. Hè? Ja, ik vind, ik vind dat je dat ook goed doet, erachterop zitten. Ja, maar goed ook, want ik heb één keer met dat ding gereden en dat is een heel slecht afgelopen, met heel de krivits trouwens. Goed verhaal. Um, Nancy en, uh, en uh, Werner, ja. jullie vinden het ook fantastisch. Hè? Jullie hebben de wedstrijd gewonnen. Ja. Nog geen spijt van? Helemaal niet. Alleen jammer dat het min 5 graden is, maar kom. Nee, nee, nee het is een goede meevaller. Het was, tof, het was tof. Het heeft even heel hard geregend. Dan zijn we gaan schuilen, een koffietje gedronken en nu is het terug droog. Nu is het terug ja. droog, dus nu kunnen we uh, verder rijden. Sven de Leijer. Jij geniet er ook van, hè. Maar dat is zeker dat. En min vijf, volgens mij, was het min 4, Dus dat valt eigenlijk best heel goed mee. En het is inderdaad prachtig. Uh, het is te vergelijken met Vlaams Brabant eigenlijk. En hoe voelt dat om samen met jouw beste, uh, beste vriend... Uh, op de Vespa te rijden door de bloesems? Um, dat is een unieke ervaring. Ik uh, ben vanmorgen opgestaan met een gelukzalig gevoel. En ik ga vanavond slapen en ik vrees voor nachtmerries. Dat is geen <lacht> Trouwens, ik kies mijn vrienden zelf. Hè. Ja, ik kies die vrienden zelf. Ik kies mijn vrienden zelf. Nee, nee, maar dat gaat altijd goed. Dus mijn, mijn zoon eigenlijk. Hè, want uh, ik ben veertig jaar ouder dan Sven. En dan zei ja, ik, ik kom bijna met een kleinzoon zijn. En dat, dat, dat klikt goed. Dat is, uh, en dat wijst er ook op dat eigenlijk jong en oud heel perfect met elkaar kunnen samenwerken. Ah, dat is absoluut waar. Jan, er is mij nog één ding opgevallen vandaag. Tijdens met jou hier zo in de bloesems te zeggen. Jij zingt vaak en veel en luidt. Ah ja, Limburgers zingen sowieso, hè. Ja, ja, maar ook zo, daarnet was ze een mooi liedje aan het zingen. Zo. Wow. Ah, zo, ja, ja. Dat doe ik. Als ik alleen ben, mag ik eigen tekst <lacht> en dan zing ik, ja. Dus je moet je eens een cd'tje uitbrengen. Nee, dat denk niet dat dat veel uh, <lacht> zal. Uh, nee. De singer. Ja? Ja, de shit! Ja, ja. Ja, Margot, nee. je moet even iets vragen voor ons. Ja. Uh, uh, ja. Zeg, is er um, een vermoeden? Ja, vermoeden. Champion, eh. Is hij champignon? Ben jij de, de, de champion? Eerlijk zeggen, Jan Peumans. Wat nee, nee. ben ik? Wat is Jan Peumans? Jan, niet hè, Sven. Ah, Sven. <laughs> ja, het Jan Peumans? Ben jij een Maar Volgens mij is Jan Peumans. Ik ga het Sven nog eens laten zeggen. Ja. Hij is geweldig goed te verbergen, maar volgens mij is Jan Peumans inderdaad kampioen. Nee, nee, nee. Ik denk dat Sven te groot is voor de champignon. Ik heb, een... zeg, ik heb uh, zeg ook dat campion, hele. Campion. Ik heb champignon, de kampernoelie. <laughs> het is de champignon, oh, de maastzinger. <laughs> Sorry Peter en Kim, we Geen zijn hier probleem. helemaal dol aan het Geen gaan. Probleem. Dat is van de Bloesems. We blijven het volgende: Bloesems. ik kan ze nog even checken in de app van Radio 2 of Live Ons op 1.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 Action was the action, really, and I write for vex. I never used to see you make the low flex. As far as in favor you in a complex Seeing is believing so you better change your specs You know she ain't gonna bring a whatever things up from the past All the little evidence you better know for mass Quick for your answer, don't uh, off it time uh. But if about a gun you know you better run fast But she caught me on the counter Wasn't me she Saw me kissing on the sofa Wasn't me I even had her in the shower Was It Wasn't me She even caught me on camera no. Wasn't me She saw the marks on my shoulder Shoulder it Wasn't me Heard the words that I told her it Wasn't me Heard the screens getting louder it Wasn't me She stayed until it was over Honey came in and she got me red-handed Creeping with a girl next door Picture is so we were both caught making love on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra Check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 Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap. Nog tot dinsdag? Varkenshaasje aan min 38% of 7,99 euro per kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen. Eurotuin, waar ideeën bloeien, waar lintenliefhebbers thuis zijn en waar geluk ontkiemt. Oh, dat moment dat de bloesems verschijnen. Eerst hier, dan daar. Kleuren die barsten van het leven. Zalig. Start de lente bij Eurotuin. Voor inspiratie, tips en topproducten. Kom nu zaterdag en zondag naar onze winkels in Merelbeke, Ophasselt en Deinzen. En krijg bij je aankopen een gratis lavendelplantje. Eurotuin. Waar ideeën bloeien. Waarom betalen we erfbelasting? En waarom wordt de bankrekening geblokkeerd soms zo lang als een dierbare overlijdt? Twee fundamentele vragen straks. Elke dag, voor elk twee.